Welkom. U luistert naar Vrijheid Radio. Ja, dames en heren, wie we deze week speciaal te gast hebben hier in de uitzending van Vrijheid Radio is er niemand minder dan de enige echte Henry Sturman. Hallo Henry. Hallo Johan, dankjewel voor de enthousiaste introductie. Ja, graag gedaan. En Jij, was, jij bent echt een oude rot in het vak. Hè? Jij was van de allereerste Vrijheid Radio op de lokale omroep van Heemstede Bennebroek. Ja. Dat is uh, de beronding RTV 106.2 FM. Dat klopt, ja. Dat ja. Is, uh, wat dat betreft is het heel erg leuk om nu weer terug te zijn in de uitzending. En, uh, en, en ook zelfs de uh, ja, premier te hebben dat dit mijn eerste interview is als lijsttrekker uh, Zo, van, ja. uh, van Den Haag. Ja. Um, ja, erg leuk dat, jij, dat jullie de, de traditie van Vrijheid Radio uh, hier op internet voortzetten. Graag gedaan. En uh, ja, wie er nog meer zijn, uh, zijn uh, ja, Mart van der Leer. Goedavond Johan. Hé, hey, leuk dat je er bent. En Jurien, Goedenavond. Ja, Jurien Koopmans uit Leeuwarden. Ja, en uh, we gaan uh, zometeen uh, dus ook nog aandacht besteden aan uh, de oprichting van de Libertarische Partij Utrecht. En we hebben natuurlijk het interview met uh, Henry Sturman van de Libertarische Partij Den Haag. En uh, dus uiteraard hebben we eerst altijd het nieuws over de goud, de bitcoins, de verspillingen en uh, allerlei andere ellende van de overheid. Ja, dat is het, uh, noemen we het blokje nieuws. Dus daar gaan we nu naartoe. En ja, dames en heren, we beginnen we het nieuws natuurlijk met uh, het goud, de bitcoins en de zilver en alles wat waarde heeft, zeg maar, uh, alles behalve de euro en de dollar. Want uh, de bitcoin die, uh, ja, is toch de afgelopen weken langzaam omhoog gekropen en die hurkt de laatste paar dagen flink aan tegen de 600 euro. Maar het is nog niet, uh, de 600 euro heeft het nog niet bereikt. Het zit echt tussen de, de 570 en de 590 uh, euro. Daar, uh, daar schommelt de, de bitcoin een beetje. Het, uh, ja, hoe doet het goud het eigenlijk? Nou, Het is eventjes onder de, on, onder de 1200 geweest. Uh, ja, vrij uh, dramatisch en nu zit het op 12, 13, uh, 11 mm -hmm. en je zou denken doordat uh, nou ja, zoals, uh, zoals, zoals ook wordt gezegd, Amerika uh, gaat alleen het, het tempo waarin geld wordt bijgedrukt, de kwantitatieve easing, het gaat iets omlaag maar er de, de, de blijft nog steeds, de geldpers staat nog steeds aan, hè? dus wat dat betreft zou je denken, nou, dat goud dat raast omhoog, maar ja, het heeft een flinke correctie gehad en die correctie blijkt nog niet echt voorbij en ja, dat, dat, is, dat is eigenlijk ergens wel uh, verbazingwekkend En zilver? Zilver. Uh, nou ja, het volgt goud een beetje. zit nu net boven de, uh, boven de 20 dollar. Op 20,068. Mm. Precies. We gaan zo meteen even naar, we stilstaan bij de 100 jaar uh, Federal Reserve. Maar uh, we hebben een aansluitend bericht. Wat daar wel even na, uh, een mooi bruggetje daar naartoe is. dus is namelijk dat de Britse, de Britse banken die willen plastic geld gaan uitbrengen. Casino-muntjes. Ja, nee, dat klopt uh, Johan. Uh, het is uh, inderdaad... Uh, ja, als de meeste mensen denk ik plastic geld horen, dan denken ze eerder aan creditcards en uh, pinpasjes. Maar uh, ja, het, uh, het is dus echt het plan van de uh, Bank of England om in uh, 2016 gewoon echt plastic geld te, uh, te gaan uh, uitgeven. Ja, dat, schij, dat schijnen ook al uh, plannen voor te zijn in Australië en Canada mm -hmm. en uh, vele andere landen. Mm -hmm. en uh, Dus ja, het is echt een, uh, een trend aan het worden. En uh, ja, eigenlijk de redenen die ze ervoor geven is dat het uh, minder uh, kwetsbaar is dan, uh, dan papieren geld. En uh, ja, dat het, dat het moeilijker is om, uh, om het uh, na te maken. Dus de, de Rothschilds die hebben nog niet gehoord van, uh, van de, de 3D-printer of zo. Nee, ja, blijkbaar niet. Maar uh, ja, we hadden vorige week of twee week daarvoor hadden we die man die in, uh, ergens in Engeland uh, netjes uh, de pontjes aan het bijprinten was. Of aan het ja. bij uh, munten was, moet ik wel zeggen. Ja. Maar uh, ja, dit gaat dus uh, over briefjes en uh, ja, dat, wordt, uh, dat wordt plastic. Dus uh, <laughs> ik ben benieuwd, uh, ja, hoe ga je dat eigenlijk in je portemonnee doen? Hè? Want die, die briefjes die vouwen lekker, maar met plastic lijkt me dat iets moeilijker. Ja, ik vraag me af. Er zal wel iets bedacht zijn en het zullen wel weer heel verontwaardigd zijn als dat blijkt dat, dat je dat met de 3D-printer heel makkelijk na kan maken. Ja, ja, er, ja. Wordt, er wordt bijgezegd dat uh, het, uh, het kost twee keer zoveel om het, uh, om het te printen, zeg maar, of om het uh -huh. te produceren. Maar het, uh, het, ja, het houdt uh, het, zeg maar drie tot vijf keer langer houdbaar. Ja, tegen de tijd dat, uh, naar mijn mening, tegen de tijd dat het zover is dat je uh, dat eruit haalt, zeg maar. Denk ik dat het al klaar is met uh, de Fiat-muntinheden, uh, maar dat is weer een heel andere discussie. De echte ja? waarde gaat dus wel omhoog. Uh, het, het is meer waard als papier. Mm. Ja. Maar goed, ja, de, de Federal Reserve die werd 100 jaar geleden opgericht. En uh, ja, toen is eigenlijk alle ellende in de wereld begonnen. Hè? Ik bedoel, vertel, uh, Mart. Ja, klopt. Hè. Afgelopen maandag uh, was de 100 100ste verjaardag van de Federal Reserve. Uh, op de 23 e van december 1913 werd de Federal Reserve Act uh, aangenomen. Door het congres. Uh, toen de meeste leden van het congres al met vakantie waren. Ja, um, ja dat, ook dat was geen toeval. Het was een heel uh, uitgekookt plan. Maar uh, ja, de belofte was eigenlijk dat uh, de zogenaamde business cycle, dat dat de verleden tijd zou zijn. Hè? Die, uh, zeg maar die ja, app, en, uh, app en vloed, dat, uh, dat zou niet meer uh, bestaan. Want uh, ja, de Federal Reserve, de centrale bank, die zou dat allemaal even uh, de plooien glad strijken. Uh -huh. Maar uh, ja, de, de realiteit is uh, helaas heel anders. Dus het is uh, geen, uh, geen blije verjaardag geworden. Uh -huh. uh, de dollar heeft uh, sinds 1913 97% van zijn waarde verloren. Dus uh, dat wil zeggen, je hebt tegenwoordig uh, je hebt heel veel uh, van die dollarstores daar hè, in, uh, in de VS En dan is dus alles wat je daar, uh, dat zie je soms in Duitsland ook uiteraard met euro's. Maar uh, dat je daar, als je daar binnen loopt, alles wat je koopt is 1 dollar. Mm. Uh, dan moet je moet je dus voorstellen dat dat dus uh, alles wat er in die winkel ligt voor 1 dollar, was 100 jaar geleden dus 3 cent. Mm. Dus uh, <laughs> om dat even aan te geven hoe dat uh, in zijn werk gaat. Um, ja, in, de, in de eeuw voorafgaand aan de oprichting van de Federal Reserve. Uh, stegen de prijzen gemiddeld met een half procent per jaar. En uh, vervolgens sinds de uh, oprichting van de Federal Reserve is de, uh, zijn de prijzen met uh, 3,5% per jaar uh, gestegen. En dat is uh, volgens de officiële cijfers, hè? want uh, de werkelijke prijsstijging uh, is waarschijnlijk een stuk hoger. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de Big Mac uh, Index, hè? ik denk dat heel veel mensen er wel van gehoord hebben. Dan zie je dat die van uh, 1,60 dollar in 1986 naar 4,33 dollar in 2012 is gegaan. Dus dat mm. uh, wil zeggen een procentuele stijging van uh, 171 procent. En uh, mm. ja, dat uh, is denk ik een uh, stuk betrouwbaarder uh, aangegeven uh, indicator van, uh, van uh, prijsstijging dan uh, de officiële data. Hè? Want uh, als je bijvoorbeeld kijkt naar de, de CPI, hè? de Consumer Price Index in de Verenigde Staten. Daar zit bijvoorbeeld geen uh, huur bij. Daar zit geen uh, voeding in. En daar zit ook geen benzine in. Mm. Dus ja, als je die drie daar haalt, Dan vraag je je af, wat blijft er dan nog over? Maar yeah. dat is wel het, uh, het getal wat, uh, ja, wat je vaak in de media hoort. Als ze het in de media daarover uh, inflatie hebben... Waarmee ze bedoelen stijgende prijzen... Dan hebben ze het over de CPI. En daar zitten die drie dingen niet in. Mm. Dus ja, dat is denk ik ook uh, niet uh, helemaal uh, fris. Maar het is de overheid. Hè? Maar het is inderdaad uh, duidelijk dat... Uh, ja centrale bank uh, ja, natuurlijk heel veel invloed heeft. Hè? Want, uh, en ik denk ook dat we kunnen benadrukken dat uh, zolang er een centrale bank is... die de, de prijs van het geld bepaalt, hè, wat we rente noemen... en daarnaast uh, dus ook uh, ja, heel, uh, een heel grote invloed heeft in, uh, in de inflatie natuurlijk... Hè, althans de prijsstijgingen die gevolg zijn van de inflatie... Uh, ja, in, in, in dat scenario kun je dus geen vrije markt hebben. Hè. Dat is per definitie niet vrij, ja. omdat je een centrale, centraal instituut hebt... die uh, zoveel macht heeft. Hè. Als je bedenkt, uh, iedereen heeft natuurlijk uh, met geld te maken... en uh, ja, er worden oorlogen voor gevoerd en, en meegevoerd... En uh, ja, er worden. Uh, van alles en nog wat uh, aan uh, tanks en uh, gevechtsvliegtuigen en dat soort dingen wordt er meegekocht. Mm -hmm. uh, ja, noem het maar op. Hè. Dus, uh, het is natuurlijk iets wat mensen uh, iedere dag uh, voelen. En het is een heel. Uh... Het is moeilijk te duiden, weet je. Je kan niet, uh, je kan niet zeggen van, uh, van de een op de andere dag uh, ben ik ineens de helft van mijn spaargeld kwijt. Maar over 35 jaar kun je dat bijvoorbeeld wel zien. Hè? Als de inflatie, uh, ik geloof, 2,5 3 is. Ja, en op die manier word je langzaam maar zeker word je toch een stuk armer natuurlijk. Omdat je gewoon, uh, uh, ook al uh, heb je misschien een loonstijging, uh, hoe heet dat, uh, loonverhoging gekregen. Dan, uh, ja, uh, relatief heb je er nog niks aan. Omdat je reële uh, loon, je, je koopkracht, toch uh, ja, heel hard omlaag is gegaan vanwege dus, uh, de Federal Reserve en uh, in ons geval de Europese Centrale Bank en dan voor de Nederlandse Bank. Oké, okay, ja, er was er uh, nog veel meer breaking news uh, deze week. We en natuurlijk de kersttoespraak van ja, diverse royals. Maar laten we eerst even beginnen met onze eigen koning. Ja, niet mijn koning, maar... Er schijnen sommige mensen nog in hem te geloven? Dat is uh, Willem-Alexander. Het is een soort kerstman, hè? Er zijn nog steeds <laughs> ja, mensen die hem geloven. Ja, ja. <laughs> nou ja Willem-Alexander had, uh, voor degene die het uh, niet uh, meegekregen hebben, ...die heeft zijn kersttoespraak uh, kerst gehouden. Ja, het is eerlijk gezegd geheel aan mij voorbij gegaan. Dus... Ja, aan mij ook. Maar ik ja, het hoorde, is dat jij het vertelde, maar. Ja, nee, ik hoorde toevallig op de radio dat hij, uh, hij voortijdig was uitgelekt. Dat hij uh, blijkbaar op internet stond oh, op het dat hij hem zat voor te lezen vanuit dat, zijn uh, prins Heerlijke Het is bijna film. een traditie dat dingen van de overheid uitlekken. Ja, precies, ja. daar heb je geen Wikileaks voor nodig, hè? Nee. Maar uh, ja, het is, uh, in dit geval is het uh, dezelfde man die, uh, die het vorig jaar uh, heeft gevonden. En daarmee het feestje een beetje verstierde voor de, de koninklijke familie. Ja. Um, ja, die heeft het gewoon uh, weer gevonden. En uh, in eerste instantie werd de indruk gewekt door de NOS dat, het, uh, dat hun site gehackt zou zijn. Maar uh, ja, die, uh, die heer uh, Roelerveld, die, uh, die, uh, die de toespraak had gevonden, die zei gewoon ja, uh, bij iedere uitzending die je op npo.nl te zien uh, krijgt, wordt een tekstversie gelinkt die bedoeld is voor doven en scherfhoorenen. En in deze link staat een kenmerk dat verwijst naar de desbetreffende uitzending. Dus op die manier heeft hij het gewoon gevonden. En uh, ja, wat blijkt, die kersttoespraak uh, die stond al uh, twee weken online. <laughs> dus uh, als, je, als je nog eens uh, bepaalde gegevens uh, denkt dat die, uh, dat die goed zijn, dat die uh, veilig zijn bij de overheid, dan uh, moet je misschien toch nog eens achter de oren krabben, hè, zodat ja. je je zorgverzekering uh, uh, gaat of uh, je gezondheids, uh, je medische uh, bestand of je medische dossier. Uh, ja. Dat uh, ja, is misschien iets minder veilig dan je denkt. Nou, niet alleen de medische gegevens, je hebt ook het uh, DigiD. Hè? Dus eigenlijk alle interessante ja. gegevens staan uh, op internet. Nou, en je merkt uh, levensgevaren. Terwijl inloggen op DigiD gewoon op een legale manier, dat uh, heb ik zelf ondervonden. Dat is, uh, ja, daar heb je toch een maand tijd voor nodig. Uh, <laughs> ja. In ieder geval Edward Snowden, die heeft ook nog een kerstgespraak gehouden. Ja. ja, ik denk dat dat op zich vrij voorspelbaar was uh, ja. wat hij te vertellen had. Hè? En, uh, ik denk eerlijk gezegd wel dat hij een beetje teleurgesteld is uh, over uh, de nasleep van... Uh, ja, van dat hele verhaal. Omdat hij, uh, omdat ik weet nog dat hij destijds zei, um, toen ze vroegen, wat is nou je grootste angst? Hè, je bent, uh, nu in, op dat moment was hij in Hongkong. En, uh, nou, je kan waarschijnlijk nooit meer terug naar je vaderland. En, uh, ja, wat is nou je grootste angst? Nou, dan verwacht je misschien dat hij zegt uh, dat ze me koud maken of uh, dat ze me martelen of uh, noem maar op. Maar wat hij zei, en dat was denk ik wel heel tekenend, was uh, mijn grootste angst, angst is dat er nu niks mee gebeurt. Mm -hmm. uh, met wat ik nu naar buiten breng, dat we mensen de schouders ophalen en we verder gaan met hun leven. En uh, ja, ik denk uh, eerlijk gezegd, uh, als je in zijn hoofd kon kijken, dat hij toch wel een beetje, een beetje teleurgesteld is over hoe er uh, gereageerd is. Hè. In bepaalde landen weer anders dan in de VS. Maar ik denk dat hij uh, ja, toch wel een beetje teleurgesteld is over de Amerikaanse reactie. Als je bijvoorbeeld ja. vergelijkt met uh, hoe de Brazilianen erop gereageerd hebben, die waren rechtziedend. En uh, ja. Ja, de Duitsers hadden ook wel het een en ander erover te vertellen. En uh, Obama is daar ook lang niet meer zo populair dan die hij geweest is. Ja, in de VS is er eigenlijk relatief weinig mee gebeurd. Mm -hmm. En uh, natuurlijk zijn er dan wel, er was wel wat reactie. Maar als je nou kijkt, wat is er nou in de praktijk gebeurd? Ja, eigenlijk uh, bijzonder weinig. De Amerikanen gaan gewoon verder gewoon, uh, lekker door met uh, spioneren eigenlijk. Ja, nee, ik kan me ook voorstellen dat er misschien uh, mensen... Die, ...zeg maar meer uh, in, vanuit onze ogen naar die dingen kijken... ...die denken van ja, uh, ik, uh, ik wist het al. <laughs> het is alleen maar bevestiging. Ja. En uh, ja, wat moet je verder doen? Moet je, uh, moet je gaan zitten huilen of zitten trillen in een hoekje? Dat, uh, dat, word je ook niet, uh, dat schiet ook niet op. Maar uh, ja, aan de andere kant had ik uh, eerlijk gezegd wel iets meer... Uh, ja, we gewoon verwacht. Ja, inderdaad. Ja, misschien zijn de Amerikanen wel een beetje aan, aan gewend geraakt. Ik bedoel, als je uh, heel veel bepaalde Hollywood-films uit de jaren negentig uh, bekijkt, daar werd al verteld over dat ze in de gaten gehouden worden en dat ze hun telefoons even kapot moesten maken als ze uit het zicht van uh, de Amerikaanse geheime dienst wilden zijn. Dus uh, via die weg waren we al een beetje ermee bekend. Ja, inderdaad. Ik, ik, uh. ik had alleen gedacht dat misschien uh, de, ja, de mate waarin uh, men bespioneerd wordt, dat dat misschien. Uh, ja, meer uh, woede of uh, verbazing zou veroorzaken. Ja. Ja, omdat je natuurlijk uh, ja, je hebt het gewoon echt over... Uh, van telefoonverkeer tot uh, e-mailverkeer... tot uh, ja. Ja, eigenlijk alles, uh, alles wat digitaal is. En daarnaast, uh, ja, als je een pakketje of zo stuurt... dan uh, hoef je natuurlijk ook niet de illusie te hebben... dat ze dat, dat, dat niet gescand wordt uh, op zijn mens. Of misschien zelfs geopend wordt. Dus uh, ja. ja, dat uh, lijkt me een duidelijke schending van uh, privacy. Maar ja. ik, heb, ja, ik heb gewoon niet het idee dat er heel erg... Uh, ...op gereageerd is. En ik kom eigenlijk bij het volgende blokje. Dat is bij ons drugshoekje. Ik heb hier een paar mooie drugsberichten liggen. Uh, laat ik beginnen met uh, de wietlegalisatie in Marokko. Ja, de Mar Marokkaanse conservatieve partij Istiklal... Uh -huh. bij, ...bij voorbaat mijn excuses voor de uitspraak. Ja. Uh, daar staat... Uh, uh, ...voor onafhankelijkheid. Die wil het verbouwen en verhandelen van marihuana legaliseren. En het is uh, een invloedrijke oppositiepartij volgens het artikel van de Volkskrant. En uh, ja, om dat doel te bereiken hebben ze een wetsvoorstel ingediend. Uh, ze wil namelijk dat Marokko profiteert van de populaire softdrug... ...en uh, dat er de landbouw en de economie mee gestimuleerd wordt. Hè. Eigenlijk een beetje, een beetje dezelfde argumenten die ook in de Verenigde Staten bijvoorbeeld hoort. En in Uruguay natuurlijk, waar we het vorige week over gehad hebben. En uh, ja, naast natuurlijk uh, die twee redenen van, uh, qua economie en landbouw... heb je natuurlijk ook het feit dat, uh, dat je daarmee drukscriminele uh, ja, de wind uit de zeilen neemt. Ja, ik moet zeggen dat ik hem altijd wel goede wind uit in Marokko, hoor. Dat weet ik, uit uh, persoonlijke ervaring dus, uh, <laughs> Ja, nee, het zou wel goed zijn, ja. Ja, het is wel, het is wel grappig om te zien. Uh, ik heb er zelf geen ervaring mee, maar... Uh... Ja, gewoon hoe die beweging eigenlijk bijna op, uh, op mondiaal niveau uh, nu eigenlijk uh, ja, vorm begint te krijgen. Hè? Van ja. uh, verschillende staten in de Verenigde Staten tot, uh, nou ja, Uruguay hebben we het al over gehad. Hè? Tot nu uh, dus ook in, uh, in Noord-Afrika. Mm -hmm. Dus uh, ja, ik denk wel dat het iets is uh, waar we over tien jaar nog eens op terugkijken en zeggen van... Uh, ja, dat was het begin van uh, ja, drugslegalisatie op, een, uh, op, een, op wereldschaal. Ja, in de VS is eigenlijk ook gewoon... Uh, ...een debat gaande over hennep, hè? want je hebt, ja. daar zit dan, hennep zit dan uh, geen THC in... ...maar uh, uh, ja, dat is wel een heel veelzijdig uh, landbouwproduct... ...wat uh, ja. gebruikt kan worden voor voeding, het is heel gezond voor je... Uh, ...het kan gebruikt worden voor kleding, voor, uh, als bouwmateriaal... De het... Amerikaanse Grondwet is op uh, henneppapier geschreven... ...ja, dat sommige mensen zeggen dat, zijn andere mensen die dat uh, betwisten... ...maar uh, ja. Ja, het is gewoon een heel veelzijdig plant, een heel ja. veelzijdig landbouwproduct... ...dus die, uh, die discussie heb je ook nog, maar ja, op de een of andere manier is dat gewoon zo uh, gedemoniseerd... Uh, ...beginnend in de jaren 60 zo ongeveer, dat het... Uh, ja, dat men er eigenlijk dood bang van is geworden van al die propaganda. Maar daar zou we inderdaad wel eens een hele mooie uitzending over kunnen gaan maken. Laten we even nog naar de volgende berichten gaan. Oh ja, naar de potshops in Colorado. Ja, klopt. Ja, zoals de luisteraars misschien weten is Colorado een van de twee staten die recentelijk wiet hebben gelegaliseerd. En die andere is natuurlijk Washington. Ja, het, het gaat nu echt gebeuren. Vanaf 1 januari gaan ze eigen, hmm. wat wij hier de koffieshops noemen, gaan ze, gaan ze daar openen. Dus uh, ja, ik ben benieuwd. Ze hebben het al over het, dat het het Amerikaanse Amsterdam moet worden. Dus uh, ja, ik, ik ben benieuwd uh, wat eruit gaat komen. En ik denk ook, uh, om weer terug te komen op de discussie die we net hadden. Als het een doorslaand succes wordt, en ik denk dat die kans groot is. Dat uh, ja, die hele beweging voor het legaliseren van uh, in ieder geval wiet, maar misschien ook andere drugs. Dat die echt uh, ook uh, een soort van push krijgt daardoor. Ja, het is wel het Amsterdam dan. Maar ik bedoel, als ze hun zouden weten hoe het nu hier in Amsterdam is. Ik bedoel dat de koffie moeten sluiten en... Uh ja dat het we beter kunnen zeggen Portugal van uh, vreed Ja, vreed. precies. Gaan we gaan gewoon even naar het volgende bericht. Ja, de burgemeesters die, uh, die hebben opstelte even op de rug getikt. Nee, het is wel grappig. Uh, een aantal burgemeesters die wilden experimenteren met gereguleerde biettilt. En uh, ja, waaronder uh, de burgemeester van uh, Eindhoven, maar ook de burgemeester van uh, Utrecht. Mm -hmm. En uh, Depla, die man uh, van het fietshak uit Heerlen. Uh, <laughs> ja. En... Uh, nou ja, uh, die zeggen van ja, we willen experimenteren en op Stelten is natuurlijk uh, ja, een beetje de antiliberaal van Nederland. Hè? Die wil alles ja. uh, verbieden, die wil orde en, uh, orde en te. Ja, ja de, de uber sturman Ja. <laughs> ja, dus uh, ja, je krijgt een hele interessante situatie dus, uh, waarin de lokale overheden in opstand komen tegen de landelijke overheden. Mm -hmm. uh, dus ook voor de ju juridische wetenschap is het, uh, ja, is het een interessante tijd. Dus denk je dat daar nog iets uh, uit voortkomt? Of uh, is het gewoon weer een beetje aandachttrekkerij van een aantal burgemeesters? Nou, wat ik vermoed... Uh, want daar gaat het allemaal om uh, is dat er zometeen een onderzoeksgroep in het leven wordt geroepen oh, oh jee, oh jee. En dan moeten er weer een paar mensen die gaan er weer voor een ton uh, daarin zitten en dan komt er weer niks uit ja, ik, ik, ik zag ook al uh, wat, wat, wat namen die worden in het artikel genoemd en ja, dan denk ik het, het, het gaat al een beetje die, die kant op hey, ik zie Job Cohen, zie ik weer staan oh. en, ja, dan, dan denk ik gelijk men heeft het al in de gaten welke kant dat op gaat. Ja, nou ja, maar jij mag even de voorspelling uitspreken. Uh, ik denk uh, onderzoeksgroep en doofpot. Daar komt het op neer. Ja. Nee, ik denk dat ze het illegaal houden. De belang van de drugsmafia is dat het illegaal houdt. Oh, ja, ja, ja. Ja. En uiteindelijk ja, zal de corruptie um, ervoor zorgen dat er heel weinig verandert. Ja, inderdaad. er zal gewoon weinig veranderen eigenlijk. <laughs> inderdaad. Nou goed, dan, uh, ja, dan uh, het daklozen. Want uh, ja, net zoals de voedselbank blijft groeien, de dakloze omvang. Uh, dat is ook uh, booming business. Hè? Alleen, ja, er wordt niet veel aan verdiend. Ja, toch uh, volgens uh, Mark Rutte gaat het prima hè? met de Nederlandse economie. Ja, ja maar goed... Die... Als je die voor een verroeste spijker zet, dan zou je nog zeggen dat het een hartstikke mooi ding is. <laughs> ja. Ja, nou ja, het klopt inderdaad. Het aantal mensen dat in Nederland gebruik maakt van de opvang is de laatste jaren gegroeid. Van 50.000 in 2009 naar 66.000 dit jaar. Ja, blijkbaar gaat het toch misschien niet zo heel goed met de economie. We hebben een aantal weken terug ook al het gehad over het, de Europese Centrale Bank die de rente verlaagde naar 0,25%. Ja, dus en, komt er uh, weer een nieuwe crisis aan. Ja, precies. Dus ja, je ziet wel meer van die, van die maatregelen. Ja. En uh, ja, nieuwsartikelen uitkomen dat je denkt van ja, volgens mij uh, heeft meneer Rutte toch iets te veel tijd in zijn vervolgende toren doorgebracht. Oh ja, dan gaan we even naar de andere kant van uh, de Noordzee, uh, de Veren het Verenigd Koninkrijk. Ja, oh jongens, jongens, jongens. De Pirate Bay die werd zeg maar geblokkeerd en toen uh, kwam al snel uh, fucktimkuik.org uh, uh, opzetten. En via die weg kon je gewoon nog rustig op de Pirate Bay komen. De fanatieke downloaders die kwamen in één keer achter waarom ja, proxies uh, best wel handig zijn. Ja, en daar zijn de, de Britten zijn er ook achter. Tenminste, ze gaan er achter komen. Want uh, ja, daar zitten ze nou ook met een, een bepaalde ben. Ze mogen, uh, ja, ze gaan een beetje China achterna. Websites worden geblokkeerd. Ja, ja klopt. En dan gaat het in dit geval over porno-websites. Ja, en daar en... valt onder andere Alex Jones met Infowars onder. Ja, dat is duidelijk porno. Heel vreemd, ja, dat is porno, hè? <laughs> nee, er is, uh, ja, ze hebben een hele lijst, hè, met websites die nu, uh, ja, niet, zo niet uh, toegankelijk zijn vanuit uh, het Verenigd Koninkrijk. Ja, is en... het een heel, heel opvallend Zat er heel veel van die conspiracy uh, websites uh, zat in dat lijstje. Ja, precies. En die websites die worden altijd belachelijk gemaakt door, de, uh, door, door dat soort mensen als Cameron. En dan zou je denken, ja, als het dan allemaal zo belachelijk is, waarom zou je het dan blokken? Ik bedoel, laat ja. het dan gewoon gaan en lach erom. En uh, Weet je, besteed er er niet zoveel aandacht aan. Maar ja, dat valt me dan altijd weer op uh, dat inderdaad uh, dat soort ja. sites dat die, uh, getarget worden. Ja, Bilderberg uh, Conference was dit jaar ook in uh, de Verenigd Koninkrijk. Hè? Ja, en dat is trouwens iets wat op dat soort sites al jaren voordat het werd toegegeven... Uh, ja, werd er al over geschreven. En dat wil niet zeggen dat uh, alle andere dingen waar ze het over hebben ook allemaal waar zijn. Maar mm -hmm. ja, ik bedoel, er is uh, denk ik wel gewoon een plaats voor uh, onderzoeksjournalistiek. En dat wordt op deze manier toch, uh, ja, uh, althans ze proberen op deze manier dat uh, een beetje de kop in te drukken. Maar uh, ja, ja dat, uh, ik denk dat dat juist een aanvraagseffect uh, gaat hebben. Ja. En uh, ja, wie weet is dat met Porden ook zo? Maar goed, het berichtje is dus dat, uh, dat, dat uh, de Engelsen kunnen binnenkort een heel, oude, heel handige plugin op hun webbrowser uh, downloaden. En die heet Go Away Cameron. Ja, wat op zich heel beleefd klinkt. Ja. Ik denk dat daar in bepaalde kringen misschien een iets andere versie uh, op bestaat. Ja, ja net zoals wij Fuck Tim Kuik hebben. Ja, precies. Ja. Maar uh, ja, dat is inderdaad uh, uh, bedacht door iemand uh, in Singapore. Notabene. Notabene. En uh, ja, die heeft dat uh, op de een of andere manier heeft die dat, uh, publiek gemaakt. En uh, ja, er wordt nu al uh, over gesproken en uh, het staat ook uh, op verschillende websites. Dus uh, ja, tenzij die websites ook allemaal geblokt zijn, denk ik dat er nu al voldoende mensen achter zijn uh, gekomen hoe dat je hier uh, omheen kunt. Hè? Maar uh, ja. Ja, het is denk ik een beetje hetzelfde je had het net al over China. Ook daar uh, heb je natuurlijk bepaalde websites zoals Facebook waar je uh, officieel niet op kan komen. Maar er zijn altijd manieren om daar omheen te uh, Ja, proxy noemen we dat. Dus, uh, ja, precies. Dus, uh, mocht, u, uh, mocht u zelf nog niet weten hoe je op de Pirate Bay moet komen, ja, uh, zoek even naar proxy op Google en dan kom je vanzelf achter. Ik ben even benieuwd trouwens. Ik zie dat die filter is van, uh, van, van BT, oftewel British Telecom. En uh, bij BT hadden we altijd uh, Ben Verwaaien, de, de schrijver van het uh, VVD-verkiezingsprogramma. Oh joh. Uh, die, uh, ...die daarbij betrokken was. Hè? Dus zou hij ook betrokken zijn geweest bij... ...want hij is pas recent op 12 november overgestapt naar Alcatel... ...bij het ontwikkelen van dit filter. Ik, ik, ik neem aan dat het, dat, dat, dat, dat het voor november... ...maar ik moet even zo'n LinkedIn op, opzoeken... Dat het, uh, ...dat het ontwikkeld is, want het is nu klaar. Hè? Men, men heeft er nu last van, daarom dat ze ook uh, oplossingen ontwikkelen. Ja. Dat zegt inderdaad wel heel veel over de VVD. Ja. Dus als dat soort mensen bij de VVD uh, zitten. Mm -hmm. Dan uh, ja, ja het is toch een beetje zit een en Weet je wel, iets met een uber Storman en uh, Ja, ja en, en toch schijnen die mensen van BT er toch een soort van trots te zijn. En ondanks dat hier bijvoorbeeld staat dat uh, 7% van de pornografische websites... Uh, en toch doorkwamen door die filter. Ze schijnen toch wel trots te zijn. Want uh, ze zeggen, ja, weet je. Oké, okay, het is niet helemaal goed gegaan. Maar ik bedoel, vergelijk dat nou eens met Obamacare. <laughs> dan hebben we toch een puik uh, job gedaan. Huh? Ja, ja, ja, ja. Dus ja, dat, uh, nou, als ik bedoel, het is net hoe je het ziet. Huh? Als je dat ja. in dat licht uh, ziet, dan denk je van, ja. Eigenlijk hebben die jongens het helemaal niet zo slecht gedaan. <laughs> nee, goed, ja, dan komen we bij het volgende bericht. Ja, degene die uh, de wet maken dat dat niet gedaan mag worden. Blijken dan degene te zijn die het doen. Ja, en we zagen dat inderdaad van de week al met een uh, Britse... Uh, Lid van het Europese parlement. Die had het uh, in dat geval over de belastingen. Ja, dat, uh, nou, ze hadden uh, hele dagen hebben ze gedebatteerd over uh, al die, uh, die slechte mensen die uh, belasting ontduiken. En uh, dat kan allemaal niet. En dan moeten we aan banden leggen. En uh, ja, zoals die man, uh, met zijn naam ben ik even kwijt. Maar zoals die man zo mooi zei. Jullie, waarmee die bedoelde het Europese parlement. En uh, zo'n beetje iedereen die daar zit in Brussel of Straatsburg. Jullie zijn de grootste belastingontwijkers van allemaal. Yeah. Dus uh, het is eigenlijk wel ironisch dat jullie, uh, yeah, dat jullie daar je mond van vol hebben. Maar uh, laten we hem terugkomen op de het artikel. Hetzelfde yeah. verhaal uh, gaat dus op voor het downloaden van uh, copyright uh, uh, materiaal. Hè? Het ja, over, dit, uh, uh, ik zie in het lijstje dat dus, uh, de Europese parlementariërs er niet vies van zijn. Van een beetje downloaden. Vaticaan, het was al bekend dat die uh, ja, behoorlijke pornoliefhebbers waren. Maar die uh, zijn ook niet vies van uh, filmpjes downloaden. En uh, Hollywood zelf, ja. waar het allemaal vandaan komt. Ja, inderdaad. Uh, en uh, de Hollywood mensen, uh, die, zijn, ja, die horen toch een beetje bij de grote downloaders. Die mensen moeten maar eens bij hunzelf te raden gaan. Yeah. Of datgene wat ze allemaal bedenken of dat uh, nu wel uh, nodig is... Zeker ook omdat het een eigen hobby een beetje is, hè, die ze verbieden. Ik wil nog wel zeggen, van, dat, ja, ook de platenindustrie heeft natuurlijk last van al het uh, gedownload. Want ja, die, uh, de platenindustrie denkt van, hé, hey, niemand koopt onze singeltjes meer, ze downloaden het gratis. Ja. En was er uh, is er uh, toevallig een band, die uh, Iron Maiden heette ze. En die hebben heel veel cd's uitgebracht. En, ja, vrij ja, bekende band wel. Ja, vrij bekende band. En een collega had er ook band, die uh, Metallica, die is, die is vooral bekend als ja, de eerste band die... Het downloaden ging bestrijden, weet je wel, met, die, uh, met Napster. Uh, Iron Maiden denkt, die fout gaan wij niet maken. Laten wij het omkeren naar iets positiefs. Dus die zeiden van, goed jongens, als jullie willen downloaden, prima. Jullie mogen het van ons met alle vreugde mogen jullie downloaden, zoveel jullie willen. Het enige wat wij aan jullie vragen is, uh, dat je even de, alleen maar de locaties waar het gedownload wordt besteden, waar de steden Waar de vraag is naar Iron Maiden op de downloadsites. Dus die, steden, die informatie van de steden waar gedownload werd... dat werd dus keurig naar Iron Maiden, naar het management, gemaild. En toen zei Iron Maiden, nou precies in die steden gaan wij optreden. Want er is zoveel vraag naar Iron Maiden op de downloadsites. Die mensen zullen vast wel naar een concert van Iron Maiden willen. Ja. Maar daar moeten ze dan weer wel netjes voor betalen. En zo heeft Iron Maiden behoorlijk goed verdiend. En uh, ja... Hun business is booming en ze hebben ook een eigen biermerk. Dus als de zeg maar de Iron Maiden fans een beetje dorst krijgen van het meebrullen van alle liedjes van Iron Maiden, dan kunnen ze hun dorst lessen met Trooper beer, een biermerk van Iron Maiden. En ook de merchandise is in hun eigen handen en ze alles ze zijn ook helemaal onafhankelijk. En als je denkt van nou ja, goed het vliegtuig waar ze mee naar die plaatsen gaan is ook van Iron Maiden en zelfs de piloot van het vliegtuig is van Iron Maiden. Dus namelijk de zanger Bruce Dickinson die het vliegtuig bestuurt. <laughs> hoe libertarisch wil je het hebben? <laughs> ja, en uh, zie daar de kracht van de vrije markt. De kracht van dus, de uh, innovatieve... En uh, zo ja. ga je dus positief om met een probleem. Ja, precies. In plaats van een beetje als een bange wezel in je schulden te kruipen en uh, te roepen om de, de, de, de sterke arm van de staat, kun je ook gewoon in bezig zijn. Ja, ja heel mooi. Nou goed, dan gaan we weer even naar de negatieve berichten, want uh, ja, je kunt het allemaal wel, je moet met de trein tegenwoordig, ja, het kaartje kan je nog wel halen gelukkig, maar ja, voor de mensen die luisteren ja, je hebt de OV-chipkaart. Ja, als je denkt van ik heb niks te verbergen, ja prima, dan kan je dat uh, rustig dat OV-chipkaartje gebruiken, maar zelfs dan moet je uitkijken, want de politie kijkt mee. <laughs> Heerlijk, natuurlijk toch? Natuurlijk geen, nou ja, is dat heerlijk. Nou ja... Je kunt het of... altijd tegen gebruiken, ook al heb je niks gedaan, hè? Ja, of, of tegen de machinist, hè? Die hoeft dan niet meer een rondje rond de kerk te rijden, maar stel je voor dat de trein uh, te hard heeft gereden. Ja, dat ook nog, ja. Kan, kan die wel een bekeuring krijgen, want... De politie kan precies zien wanneer de reiziger is vertrokken en wanneer de reiziger is aangekomen. Ja, ja. Ik, weet, ik weet hoe dat werkt bij de dingen hoor, want ze rijden rustig onder 35. Dat kan, want dan zitten ze net onder de grenzen. Dat doen ze heel vaak om een vertraging in te halen. Ja. Nee, maar uh, inderdaad, uh, wat wel, om even terug te komen op het uh, artikel. Ja, wat uh, inderdaad blijkt voor de mensen die denken: van, ik heb toch niks te verbergen en uh, prima dat het in een database terechtkomt. Uh, wat blijkt, uh, volgens het bedrijf wat het, uh, de OV-chipknaart verzonnen heeft. Uh, ...wordt meerdere keren per week vertrouwelijke data van klanten door politie opgevraagd. Meerdere keren per week. Niet dat het mij verbaast, maar goed. Uh, ja, het is maar weer eens uh, de bevestiging, denk ik, dat uh, het allemaal heel erg uit de hand is gelopen met de Nederlandse overheid. En zelfs als je denkt dat je een anonieme chipkaart gebruikt, dan, dan nog ben je niet zo anoniem. Want als je hem op wil laden, gebruik je een bankpas. Die gekoppeld is aan een naam. Ja, ja dat is 100% waar. Je, ja, je kan er eigenlijk gewoon niet uh, onderuit. En, uh, ja, wat dat betreft zou ik ook zeggen, maak je er niet te druk om. Want je kan er toch niet onderuit. Maar tegelijkertijd is het wel, uh, ja, het is wel gewoon een gegeven... Dat is een uh, mooi bruggetje naar, uh, ja, ook iets uh, verschrikkelijks uh, wat onze vrijheid beperkt. Dat zijn namelijk de bureaucratieberichten. De de nou, we gaan eerst even naar het buitenland, naar Denemarken. Denemarken, da daar, zijn, uh, daar hebben ze ook bakkers, net als dat wij ze hier hebben. En die hebben een behoorlijk traditioneel product wat in één keer niet meer mag van... Uh... Ja, vertel jij het maar, Mart. Ja, nee, het is inderdaad wel een grappig bericht. Uh, ik, heb zelf, uh, ik, be ik heb er zelf een tijdje gezeten, dus uh, ik heb daar stage gelopen. Dus ik weet uh, een beetje hoe dat gaat daar. Maar uh, ja, als je die denen boos wil krijgen, dan moet je aan de gebak gaan zitten hoor. Ja, ja, ja, dat is heilig hè? Dus ja, de kop is inderdaad, deense bakken is aangebrand om kaneelregels EU. Oeh, vertel. Ja, nou ja, het is uh, inderdaad, uh, volgens EU-richtlijnen, uh, voor de dosering van kaneel, is het gevaarlijk om te veel kaneel te eten. Oh, hoeveel kaneel moet je eten voor omdat het, omdat het gevaarlijk is? Ja, uh, volgens de, de richtlijn uh, mag er voortaan nog maar 15 milligram kaneel per kilo deeg uh, Aanwezig zijn. Mm -hmm. En uh, ja, nou, die denen hebben allerlei zoete broodjes en gebakjes en dingen die ze graag eten. En uh, ja, dat zou volgens de EU zou dat, uh, een gezondheidsrisico opleveren in de vorm van leverenschade. Oeh jongens. Dus ja, nou, iedereen uh, heel bang natuurlijk. Maar de uh, ja, Deense bakkers uh, boos natuurlijk. Hè. Dus uh, die zeggen ja, we maken hier al 200 jaar brood en gebakjes met kaneel. En uh, ja, nu zou het ineens niet goed zijn. Maar uh, hoeveel, uh, hoe zit het dan precies? wanneer Is het echt schadelijk zo'n gebakje voor, het, uh, voor de lever? Nou ja, daar zijn, uh, daar zijn de meningen natuurlijk over verdeeld. Uh, ik weet bijvoorbeeld zelf ook, uh, ik heb het toevallig uh, laatst nog zitten lezen, dat er uh, verschillen zijn tussen uh, de ene soort kaneel en de andere soort kaneel. Mm -hmm. uh, er zijn inderdaad wel mensen die, die zeggen dat er uh, in sommige varianten zeg maar, meer van een bepaald stofje zit wat misschien schadelijk zou kunnen zijn. Mm -hmm. uh, maar er zijn weer andere soorten waar dat nauwelijks of niet in zit. Mm -hmm. Dus uh, ja, het hangt er vanaf welke kaneelsoort je hebt. Maar uh, zonder verder uh, te veel in de details te treden, ja, dit blijft er natuurlijk gewoon een belachelijk uh, verhaal. Ik bedoel, als je kijkt ja. wat er allemaal van rotzooi in het eten zit wat wij. Uh, wat we eten en wat allemaal ja. goedgekeurd wordt door de EU, En dan zou kaneel zou gevaarlijk zijn. Ja, maar eten die mensen dat ook iedere dag? Nou ja, ik bedoel, dat is natuurlijk iets wat per uh, ja. persoon verschilt. Maar, uh... ik, neem niet aan, ik neem niet aan dat mensen, dat zelfs een D. niet iedere dag een gebakje eet. Ik bedoel, een Limburger eet ook niet iedere dag een flyer. ja... <laughs> Ja, precies. En dat komt ja. ook aan die hele Brusselse bureaucratie. We hebben ja. ook dat verhaal natuurlijk gehad over die olijfolie. Van, uh, ja, restaurants mogen absoluut geen olijfolie meer in een kan op tafel zetten. Want uh, dan weet de consument niet wat erin zit. En, uh, ja, stel je voor zit. dat je die hele kan in één keer leeg ja. Ja. <laughs> ja, ja, het is vreselijk overtrokken. En als je dan, ja. zoals ik zei, dan kijkt wat er allemaal wel wordt toegelaten... Ja. Dat is echt een, uh, een lachtje ja, dan hebben we hier ook een, uh, een bericht over de overheid onder of boven de wet wat moet ik mij hierbij voorstellen volgens mij kan Jurjen ons daar iets over vertellen ja, ja nee uh, de overheid die heeft een nieuwe regel ingevoerd oh joh, nee, serieus opgelost. voor hun, <lacht> hun zelf wel te bestaan jongens, vertel ja, uh, nou ja, de overheid uh, daarvan is bekend, als je leverancier bent van de overheid, dan mag je lang op je geld wachten ja, ja dat is bekend geen, geen verrassing. Hè? Nee. De overheid heeft een, een, een nieuwe wet uh, ingevoerd. Jo. Waarin ze zeggen dat ze binnen 30 dagen gaan betalen. Dus niet? Ja, dat, dat is dus, dus niet de leverancier, maar de overheid betaalt, bepaalt de betaaltermijn. Maar. maar goed, uh, die wet is, uh, schrijft een uh, incasseerder op zakelijk.nl. Uh, uh, zo niet zeggend dat uh, eigenlijk nog steeds structureel het uh, fout gaat. Uh, het wordt onder andere geschreven: je kunt niet vertrouwen op uh, de ambtenaar met wie je. Uh, ...een afspraak hebt gemaakt. Nou, waar komen ze daarna daar bij? <laughs> Want de debiteurenafdeling is verantwoordelijk voor uh, ja, de betaling. <laughs> oh, jongens, jongens, jongens. Ja, en er, was, uh, ja, iets, uh, hè, er staat een heel mooi voorbeeld in van een, van een uitgeverij... ...en die ambtenaar die was verhuisd naar een andere afdeling... ...en de ambtenaren wisten niet onder welke kostenplaats... ...dat hij in het administratiesysteem uh, moest komen te staan. Dus ja, niemand is verantwoordelijk, dus deden ze maar helemaal niks. Hè. Die rekening bleef maar open, staan. <laughs> Ja. Het is uh, ja, niet zo traag als de overheid. Maar als wij moeten betalen, zijn ze natuurlijk heel snel. Hè? Dan wel, ja. ja. Dan zit de vaart achter, hoor. Nee, dat brengt ons weer bij het volgende bericht. Gaan we gaan weer even naar het buitenland toe. Want in Frankrijk, daar, nou, dat spant toch echt de kroon. Dat gaat over het uh, terugbrengen van glazen. Dat staat gelijk aan zwart werken. Ja, nee, dat klopt, uh, Johan. Het, is, uh, het gaat hier over een eigenaar van een café. Die heeft een boete gekregen omdat zijn klanten de lege glazen terugbrachten aan de bar. Oh, ja, ja dat had hij natuurlijk ook moeten weten. Want dat kan gewoon niet. En... Uh... <laughs> Ja, hij heeft uh, kijken, een boete van 9000 euro Jezus, heeft, heeft hij gekregen, omdat de klanten de gewoonte hadden om glazen op de toonbank te zetten ja, en niet op de tafel te laten staan. Want je hebt in Frankrijk een overheidsinstantie die zich bezighoudt met de betalingen van sociale premies. En uh, volgens hem was hier gewoon sprake van de overtreding van, van de arbeidswetten, omdat klanten het werk deden van een ober. Ah, oh, jezus, nee. Ja, dus, uh... ja, dit is echt gewoon, dit, dit zou zo uit Monty Python kunnen komen, weet ja. je wel? Dat is een John Cleese uh, sketch of zoiets. ja. Ja, ze ben. werden uiteindelijk na verklaringen van klanten niet strafrechtelijk vervolgd. Oh, goed. Maar ze kregen wel een boete van 7.900 euro... ...die inmiddels omdat ze weigerden te betalen is opgelopen tot 9.000 euro. Ja, ze zijn ook nog rebels ook. Ja. Dat moet wel aangepakt worden. Hè. Dat kan ook niet meer. Het loopt de spuigaten uit in Frankrijk. Hè? Het gaat hartstikke lekker in dat land. Dus ze kunnen zich wel met dit soort kleine onbenullige dingen kunnen ze zich wel bezighouden, denk ik. Nee, dan hebben we ook nog in, in de Verenigde Staten van Amerika. de Land of the Free. Daar uh, zitten heel veel mensen vast voor ja, allerlei kleine vergrijpen. En dan denk je van ja, als je levenslang uh, wordt veroordeeld dan ben je een seriemoordenaar. Dan heb je echt iets, echt iets gedaan. Dan heb je mensen opgegeten. En, en, uh, nee, maar ook als je gewoon een uh, ja, recreatief blower bent. Die je alleen gezellig op je eigen kamertje, af en toe een plantje ja, kweekt en oprookt, zelfs dan kan je levenslang in de gevangenis komen. Ja, nee, dat klopt, uh, Johan. Het is uh, namelijk zo dat uh, er in de Verenigde Staten, in ieder geval met sommige dingen, wordt gewerkt volgens het three strikes and you're out-principe. Dat wil zeggen, als je drie keer een, uh, een bepaalde overtreding, uh, of zelfs niet een bepaalde, ik moet zeggen, als je drie keer een, uh, een overtreding gaat, een wet overtreedt, dan krijg je automatisch levenslang. Mm. Dus als dat inderdaad, uh, ja, stel dat je één keer een appel hebt gehad bij de groenteboer. Uh, de tweede keer uh, heb je een plantje in je achtertuin wat je niet mag hebben. En de uh, derde keer rijden door een licht, ja, dan kan je zitten. En dan, uh, ja, dat noemen ze dan uh, natural life, hè. Dus uh, het is dan, uh, ja, zitten totdat je erbij neervalt, letterlijk. En dat schijnt uh, in, de, in de Verenigde Staten voor meer dan 3200 mensen het geval te zijn. En die zitten dus, uh, ja, uh, levenslang in de bak zonder uh, kans op uh, vervroegde vrijlating. ...voor uh, slachtoffeloze business. Dat is verschrikkelijk. Ja, en daarvan, volgens dit artikel... ...op Democracy Now... ...volgens dit artikel zijn daarvan 80%... Uh, ...die zijn uh, gerelateerd aan drugs... ...en 65% zijn uh, Afro-Amerikaans. Mm. 18% blank en 16% Latino... Racisme is een, uh, nog steeds een vrij, uh, vrij controversieel uh, issue in, uh, in de VS. Maar uh, ja, dat, uh, blijkbaar is dat nog steeds, uh, in ieder geval onder de zogenaamde law enforcement, is dat nog steeds niet uh, uitgebannen. Want uh, ik denk niet dat dat toeval kan zijn hè? als je 65% Afro-Amerikanen vergelijkt met uh, 18% Blank en 16% Latino. Dat is meer dan toeval, denk ik. Dat is een heel kleine stap naar de verspillingsberichten. De verspillingsontriek! Ja, dames en heren, jongens en meisjes. Uh, ja, dit is één ding waarvan we zeker weten dat de overheid daar nooit mee zal ophouden. En dat is geld over de balk smijten. Wat hebben ze nu weer uitgespookt? Ja, Is op zich goed nieuws. Want uh, de overheid die trekt uh, de stekker uit een programma. En dat programma heet ambtenaar 2.0. Oh jezus, dat klinkt echt als een robocop of zo. Ja, inderdaad. Ja. En dan gaat het om de interdepartementale commissie bedrijfsvoering Rijksdienst. Dat is waarschijnlijk bedacht door een ambtenaar die graag aan scrabble doet. Heeft besloten te stoppen met het programma eh, Ambtenaar 2.0. Okay. Ja, maar uh, het netwerk, ja, maar... dat wat te dus succesvol was, want er waren inmiddels 10.000 ambtenaren lid. Ja. Voor oh, ja. ja. mensen met een hart voor de publieke zaak. Ja, ja, ja, ja. ja. Nou ja, wat, wat, wat het mooie is, dan wordt het opgeheven en dan denk je, hoeveel bezuinigt Rutte ermee? Ja. En dan blijkt dat, uh, uh, dat het evenement, uh, ja, er, er wordt onder andere een, een ambtenaar 2.0 dag gehouden <laughs> en <laughs> uh, dat, dat, dat, dat, dat is nu al voor de vijfde maal gehouden met een budget van 0 euro. Okay. Dus met andere woorden, het yeah, right. woord wordt afgeschaft en waarschijnlijk is het een hele dure studie naar een, een haalbaarheidsonderzoek om het af uh, te gaan schaffen gedaan. Ja. Het, het afschaffen is waarschijnlijk het, het duurder dan het in stand houden, ja. want Thomas Wensel van uh, LP Flevoland die heeft ook aangegeven dat een van de taken uh, van ambtenaar 2.0 was, dat was bijvoorbeeld de tegengaan van verspilling. <laughs> Oké, okay, ja, ja, ja. Oh, dat mag natuurlijk niet hè? Nee, nee, nee, er moet, moet uh, duur uh, ja, kostenverbeteringen, zo uh, so, so, so, so werd het verwoord. Maar uh, nou ja, dat, dat, dat mag natuurlijk niet, de kosten moeten duur uh, blijven uh, en, en er mogen geen kostenverbeteringen worden aangebracht. Als ik, als ik dat ook hoor, ambtenaar 2.0, dan zie ik, uh, ik zo'n ambtenaar voor me met een cape om is ja, zo'n oh. grote S op zijn borst. En dan hoor ik daaronder hoor ik het, uh, de tune van de E-team, weet je wel. En dan, uh, ja, we gaan het even aan. Maar nee, het gaat niet door. Ja, dan komen we snel bij het uh, volgende bericht. Ja, dat is ook, maar de titel alleen al is uh, net zo hilarisch als uh, ambtenaar 2.0. Dat is namelijk de overheid gaat trakteren. Sigaar uit eigen doos? Uh, ja, absoluut. Uh, wel specifiek voor landbouwers. Ze kunnen nu uh, subsidie krijgen, maar moeten nog eventjes wachten tot 1 maart 2014. Oh. Oh. Want ja, de overheid bepaalt natuurlijk wel wanneer dat je het mag aanvragen. Ja, ja, ja. Dus ben je dan op vakantie, dan heb je pech gehad. Ja. Maar op dat moment kun je subsidie krijgen voor landbouwapparatuur met gps. Hier, uh, hier afslaan, dan kun je tom-tom in, in je landbouwapparatuur krijgen. Het uh, verduurzamen van opslagplaatsen. Integraal duurzame stallen en mestbewerkinginstallaties. Jezus. Ja, en uh, nou ja, wij raden de landbouw, uh, landbouwers aan om eventjes te kijken op een website, dat heet businessinnovator.nl en die hebben een, uh, een, een, een subsidie aanvraagdraaiboek uh, geschreven en ja, uh, zo'n zo traject uh, dat bestaat ook uit uh, allemaal verschillende stappen mm -hmm. en daar staat precies omschreven welke tien stappen dat je moet, moet, moet ondernemen, mm -hmm. ja, om in aanmerking te komen voor... Uh, de maximale hoeveelheid subsidies. Ja. En voor wie, voor wie nou denkt van ja 1 maart, ik vind toch te lang wachten en die de uitzending van we vorige week gemist hebben, ik heb nog een tip, gewoon muziektheater gaan maken. Je hebt namelijk een fonds podiumkunsten. kunsten, je hebt nog zat geld, dan kun je op 22 januari kun je daar terecht. Gewoon zeggen van joh, ik ben uh, muziektheatermaker en uh, ja, dan kun je gewoon tot die 1 maart kun je toch nog even uitzingen met een mooie subsidie. Ja, dan kan de mannencore uh, weer een uh, revival uh, maken. Ja, precies. Yeah. Nee, maar, uh, wat, ja, wat zegt de uitspraak? De uitdrukking kennis bij de overheid. Wat zeggen jullie dat? Onvoldoende aanwezig. Nou, er zijn uh, al twee artikelen. Eén is, uh, het Eindhovens Dagblad heeft een onderzoek gedaan naar de kennis bij uh, nou ja, de politiek. Mm -hmm. de raadsleden, nou, dat blijkt heel erg slecht. Hè? Uh, het Eindhovens Dagblad schrijft onder andere nou ja, dat uh, politiek lijkt vaak een noodzakelijk kwaad De democratie uh, kan niet zonder uh, en een beter systeem is er niet. Zo zeggen ze. Maar het vertrouwen in politici is erg laag. Mm. Nou, en dan blijkt ook dat het ook klopt. Hè, dat wat mensen zeggen over politici, dat ze vaak nergens van afweten. Dat, dat, uh, ja, dat, dat het vaak ook uh, berust op, op waarheid. Mm. Dus dat is nu wetenschappelijk onderzocht. Dan is er nog een artikel, want dit gaat met name over raadsleden. Dus eigenlijk degene die beslissen wat de ambtenaren moeten doen. En dan heeft dagblad de Limburger ook uh, gekeken naar de ambtenaren. En een landbouworganisatie, in dit geval de LLTB, die heeft gezegd van... ...ja, jullie weten eigenlijk onvoldoende uh, van jullie dossiers. Jullie hebben gewoon onvoldoende dossierkennis. En nou ja, dat wordt natuurlijk tegengesproken. De ambtenaren zeggen, nou, we hebben wel genoeg kennis hier bij de overheid, hoor. Maar ja, waar ook is, is vuur natuurlijk. Dus uh, ja, of dat waar is, uh, de Limburgers zetten tussen aanhalingstekens... Dus waarschijnlijk is hier wel iets aan de hand met uh, ja, dat mensen toch wat uh, te dom zijn. En het ging dan over landbouwgif. Dus niet weten welk gif dat je nu moet pakken om op uh, de bomballen te spuiten. Ja, en dat brengt ons bij het volgende bericht. Uh, ambtenaren behouden begrafenis. Vergoeding. Ja, ik, ik kan me voorstellen dat je, je verbaast. Maar uh, hey, hier in Nederland moet je een begrafenisverzekering afsluiten. Gelukkig moeten dat hier in Nederland ambtenaren ook doen. Maar in België werkt het toch iets anders. Oeh. Want uh, hè, als dan een ambtenaar komt te overlijden, ja, dan is het weer anders... ...dan krijgt uh, de partner of de kinderen... ...die een vergoeding... ...die wel kan oplopen tot 2500 euro... ...zo meldt uh, de standaard. Dus dat is, ja, is natuurlijk niet, uh, niet, niet best... ...maar uh, ja, de, de, de VLD... De, ...de tegenhanger van de VVD... ...en het CDFV... ...hebben na het sociaal uh, overleg... ...en uh, ja, wel enkele juridische bezwaren... ...beslist om het maar te gaan behouden. Mm. Dus uh, ja... Komt, uh, is, ...is je papa ambtenaar... ...en, en mm -hmm. komt... Nou ja, dan word je even getrakteerd op uh, maximaal 2500 euro van de belastingbetaler. Nee, goed, dan gaan we nu over naar de, ja, de top 5. Van het wachtgeld. Oh, dat zou uh, bijna een top 2000 kunnen worden. Ja, dus... Met gemak. Ja, dames en heren. Het is het uh, ja, einde van het jaar. Er komen alle lijstjes weer tevoorschijn van wat de beste liedjes zijn. En uh, we hebben ook een top 5 van het wachtgeld. En wie is dit jaar de equivalent van Bohemian Rhapsody? Ja, laten we de, de, de top 3 eventjes benoemen. Voor de rest uh, kijk eventjes op spitsnieuws.nl. Op nummer 3 uh, Alheid Wolfsen. Nou ja, daar hebben we het vaak genoeg uh, over gehad. Dat is uh, de equivalent dan van Stairway to Heaven. Ja, dan heb je op nummer 2 Ton je Dat is de equivalent van uh, Hotel California. En op 1 Bert van der Roest. Die mag dan concurreren met Bohemian Rhapsody. Even voor degenen die niet weten wie het zijn. Uh, van der Hoest, dat is? Een P van de Aar. Uh, uiteindelijk gaat het allemaal om politici. Hè? En, uh, nou ja, politici die uh, op een moment uh, vroegtijdig uh, aan het einde van hun carrière komen. In, in, in dit gaat dan om het Van der Roest, het is de, de, de man van de dakloze krant. Uh. Die heeft uh, ja, van, van, van het geld van daklozen... ...heeft hij in, in een kroeg gelopen te tracteren? Ging om uh, totaal 40.000 euro'tjes. 45.000. En uh, dit, nummer 2, dat, dat is Hoijmaier... Die, uh, ja, die, ...die gaf een beetje voordeeltjes aan bepaalde bedrijven. Ja. ja en nummer 3. Nou ja, Wolfsen, uh, heb je daar wat over te melden? Ja, van de gemeente, van de gemeente Utrecht. En die uh, was uh, allesbehalve populair... ...want uh, onder zijn bewind ging eigenlijk alles mis. Maar uh, hij zal waarschijnlijk niet lang van zijn wachtgeld hoeven te genieten... ...want hij gaat binnenkort ook weer aan de slag bij de Sena... Dat is de, de zeg maar, belangenorganisatie van producenten van muziek. Yes. We gaan de Pirate Bay aanpakken. Ja, dat soort jongens. Dus ja, <laughs> inderdaad. ja En dan uh, komen we al snel bij de NAM, de Nederlandse aardoliemaatschappij. Maatschappij. De belastingbetaler, die betaalt ruim 60% van de claims uh, die uh, de Nederlandse aardoliemaatschappij Maatschappij krijgt voor hmm. ja, Ik bevingschade. Luisteraars hebben er ongetwijfeld al uh, eerder over gehoord. Ja, ze zijn bezig met het, uh, ja, met het brillen naar aardolie. En uh, ja, daar... Uh, Komt ze nu en dan uh, komen er ook andere dingen bij, uh, bij naar voren. Dan injecteren ze wat in de aarde met uh, een of ander stofje. En dan gebeuren er wel eens dingen die ze niet hadden voorzien. Mm. En uh, ja, in dat geval uh, kun je wel eens een schadeclaim aan je broek krijgen. Ja, dat is dus uh, in dit geval ook uh, waar gebleken. Uh, wat wil het geval? De belastingbetaler heeft tot nu toe voor 160 miljoen euro meebetaald... aan de schade die is ontstaan door gaswinning in Groningen. Nou uh, doet de kop en eigenlijk het hele artikel uh, wekt eigenlijk de indruk... Dat uh, de belastingbetaler uh, heeft meebetaald, Zo van, hè, het meeste is door de NAM betaald, maar ook een deel door de belastingbetaler. Maar het blijkt, uh, het is uh, zoals ik zei, 160 miljoen euro belastingbetaler en 50 miljoen euro NAM. En met dat geld zijn uh, bijna 5.500 claims afgehandeld. Terwijl er ongeveer 12.000 meldingen zijn binnengekomen. Mm. Dus uh, we zitten net op uh, 1.24ste deel. Uh, hoe komen we aan die informatie? Nou, dit komt uh, van het Energiebeheer Nederland, oftewel het EBN. Uh, voor degenen die daar nog nooit uh, van gehoord hadden, ik neem het je niet kwalijk. Uh, EBN uh, participeert voor 40% in het project in uh, Olieveld Schoenenbeek. Dat is uh, een, een veld dat met, uh, de winning uit het veld werd in 96 stopgezet. Omdat die, uh, ja, wat eruit kwam was gewoon niet meer rendabel met, uh, met uh, de technologie van toen. Uh, in januari 2011 is die productie weer herstart. En uh, de Energiebeheer Nederland, het EBN, participeert voor 40% in het project. Wat wel nou het geval, wat grappig is als je het uh, opzoekt op uh, Wikipedia, EBNBV. Um, is, en ik, uh, ik quote, is een zelfstandige onderneming met de Nederlandse staat, vertegenwoordigd door het ministerie van Economische Zaken, als enige aandeelhouder. Ja, ja, ja. Dan denk ik, een zelfstandige onderneming met de Nederlandse staat als aandeelhouder. Ja, dat is nog erger dan de NS zeg maar. Blinkt vrij tegenstrijdig ook, ja. want hoe zelfstandig kun je dan zijn? Ja. Maar goed, uh, ja, het wordt dan een beetje goed gepraat uh, door een woordvoerder van EBN. Die zegt ja. dat uh, ongeveer 90% van de opbrengsten van aardgas terugstromen uh, in de Nederlandse staatskas. Ja, die wij ook wel uh, liefkozend de Nederlandse schuldenbank uh, noemen. Ja, ja. En uh, tot nu toe werd er uh, volgens die woordvoerder ongeveer 250 miljard euro aan aardgas uit de bodem gehaald. Mm -hmm. uh, ja, eigenlijk impliceert ze daar dus mee van uh, nou, dat beetje geld wat er nu uh, uitgaat vanwege de schadeclaims, dat, uh, ja, dat, dat kan er wel af. Maar het uh, ja, doet mij toch een beetje denken aan uh, Tepco en uh, Fukushima hè, en, uh, in Japan. Yeah. Want, uh, ook daar uh, kwamen op een gegeven moment uh, de schadeclaims, uh, die, die rezen de pan uit. En uh, toen heeft de overheid uh, in moeten stappen. Nou is het op dit moment uh, zeker bij Lange na niet zo... dat de NAM uh, in, uh, in slecht vaarwater rekeert. Maar uh, ja, het is, het is nog steeds gewoon een winstgevend bedrijf. Maar uh, ja, daarom des te meer de vraag. Waarom 160 miljoen euro belastinggeld uh, daarin? Ja, dat is een vraag, uh, Mars. Ja, denk je dat we die uh, beantwoord gaan krijgen of... Uh... Wow. Nou ja, van de overheid niet, nee. Die komt waarschijnlijk met een of andere lul verhaal. Ja, daar uh, nou, zijn ze goed in, ja. ja. die komt bij het volgende bericht. En dat is een heel opvallende titel. Dat is een Limburger die wil niet langer het Griekenland zijn. Ja, wel te verstaan. Het gaat over Belgisch uh, Limburg. Oké. Okay. En in Belgisch Limburg heb je een plaatsje. Mm. En dat heeft nogal een enorme schuld uh, opgebouwd. Zo. draaiende uh, wethouders? Of? Ja, wat, wat, wat, wat de oorzaak is dat, is, dat wordt niet helemaal duidelijk in het, uh, in, in het uh, artikel. Het mm. uh, gaat om uh, kortes. Maar is in ieder geval een uh, draaikorkje uh, in een budget? Ja, nou ja, inderdaad. Het is een schuldgraad van 2457 euro per inwoner. Mm -hmm. En dan heb je het dus over de lokale overheid. Dus de nationale overheid heeft natuurlijk ook uh, een, uh, een enorme uh, schuld. Ja. En voor Belgische begrippen is dat drie keer uh, hoger dan het gemiddelde van vergelijkbare uh, gemeenten. Ja, ja, ja. Nou ja, ze willen het uh, gaan terugbrengen. En uh, ja, dat gaan ze proberen te doen zonder, zoals ze dat in België mooi kunnen zeggen, naakt te ontslagen. <laughs> Oké. <Okay. laughs> dus uh, ja, er moeten, er moeten geen mensen uit. Maar uh, ja, uh, er wordt een doelstelling uh, geformuleerd om uh, tegen 2019 uh, de schuldenlast met ongeveer 35% te hebben gereduceerd. Oké. Okay. Ja, dat voor zijn van die vijf jaarplannen, zoals ze ze in de sovjet unie ook hadden. Ja. Ja, ja. ja, we weten wat daarvan terugkomt. Hè? Ja, precies. En dan zegt de burgemeester dat zo bloed, zweet en tranen gaan kosten. <laughs> uh, Naar aanleiding van het meerjarige plan. Onder meer een kost van 78.000 euro per kwartaal voor de nieuwe sporthal. Is één is van de oorzaken. Natuurlijk de leninglasten. Mooie gebouwen van het gemeentehuis, een bibliotheek. Ja, joh, net als in Utrecht, hè. En een cultureel set. Oh joh, ja, ja, natuurlijk. Ja, ja, net als in Den Haag, hè. 600 miljoen. En, en hoe heet die plaats, zei je, uh, Cortes. Um, ja, het, is, het, het, het klinkt als een echt heel klein plaatsje. Dus dat dat, dat, dat, dat, dat zoveel nodig uh, heeft. Uh, het, het, het is nauwelijks te bevatten. Ik weet wel wat het nodig heeft. Vrijstad, Vrijstad, Kortussen moet het worden. Dat is de enige manier. Yeah. Ja, het moet gewoon failliet gaan. En daarna dan, uh, nou ja, net zoals Detroit, uh, alles, uh, alles privaat. Yeah. Even zien, Kortusum. Hier hebben we de hoeveelheid inwoners. Nou, uh, we hebben net gehad over de hoeveelheid faciliteiten. Het heeft 8400 inwoners. <laughs> <laughs> en de cultuurprijs <laughs> <laughs> En de bibliotheek natuurlijk zijn allemaal <laughs> nee, maar het, schijnt, het zit namelijk zo Dat staat misschien niet in het artikel Maar dat weten ik toevallig uit uh, wel ingelichte bron Ze gaan voor de prijs uh, Of de nominatie voor cultuurhoofdstad van Europa <laughs> Ik weet dat <laughs> Daarom is dat Oh ja, dan hebben natuurlijk nog de Chinese ambtenaren die niet meer naar de seksclub mogen. Om toch een beetje in dat sfeertje te blijven. Via nieuws.google.com kwam ik op uh, seks.blog.nl terecht. Ja, dat gebeurt wel eens. Ja, ja. ja, ja. <laughs> je dacht even wat rukmateriaal tegen te komen? Of? Nou ja, ik was op zoek naar ambtenaren. Oké, ja, ja, ja, En dan kom je bij sort of sites, dat soort nou sites. Maar ik nou bij Maar ambtenaren mochten, want ik wil het omdraaien, want ik wil toch uh, uh, ja, iets anders. Uh, uh, benaderen dan, uh, dan, dan deze seksblog um, uh, ze mochten jarenlang uh, illegale seksafspraakjes maken en dat werd vaak ook, uh, ja, ook gebruikt om te netwerken voor illegale deals maar um, ja dat mag nu niet meer uh, van uh, de centrale commissie voor discipline en inspectie oh, joh, ja. <laughs> ja. ik ja. ook bij de Europese Unie uh, ja ik denk dat die dat ook gaan invoeren nou ja, en het gebruikelijk uh, op het, als ze het nog gaan doen, dan kunnen ze zware uh, straffen gaan krijgen uh, en uh, ja, dan staat hier, sommige ambtenaren vermaken zich in privéclubs en ruilen soms hun macht voor geld en seks oh jongens hoe denk je dat alle één nummers zijn ontstaan bij de Europese Unie ja, precies ja. ik denk dat dit een wereldwijd fenomeen is ja. Nou ja, dat is uh, zo ongeveer het hele artikel. Ja, ik ben even benieuwd naar jullie meningen hierover. Ja. Yeah. Maar vind je dat diegenen die zich door de overheid laten betalen... ...dat ja, de vrijheid moeten hebben om dit te doen? Om dit te doen, ja. Nou ja, als we ze niet de vrijheid hebben, dan zouden ze het gewoon doen. ze zijn de overheid, ze staan boven de wet. Ja, ik denk dat het gewoon een hele wasse, grote wassen neus is. Ik denk dat de Chinese overheid dit alleen maar gebruikt om... ...ambtenaren die niet goed genoeg aan hun touwtjes hangen om die gewoon eruit te werpen. Ik denk dat dat gewoon een hele idee is. Maar goed, dat is mijn vermoeden hoor, dat is niet een feit. Dat is alleen maar een gedachte van uh, Johan. Het zal ongetwijfeld, zoals je zei Johan, uh, het zal ongetwijfeld meer voor de bühne zijn dan uh, ja. dat, echt, uh, dat het ook gehandhaafd ja. wordt. Ze uh, willen een beetje de plooien recht trekken. Ja, ja precies. Ja, ja en in een stad in Nederland waar de plooien ook altijd uh, flink recht getrokken moeten worden... Dat is uh, de gemeente Utrecht in het midden van uh, Nederland. En daar is een, uh, een heeft een geboorte plaatsgevonden. Dat is namelijk de geboorte van de Libertarische Partij Utrecht. En daar hebben we een heel speciaal interview mee gehad. En daar was ik zelf bij. Met een paar goede glazen eddinger. Mart van der Leer was er ook bij. En uh, ja, Rick Kleinsmit en nog een paar andere mensen. Die vertelden daar naar hartelust over de geboorte van de Libertarische Partij Utrecht. En daarna hebben wij een interview met Henry Sturman van de Libertarische Partij Den Haag. En daarna de agenda. Uh, dames en heren, jongens en meisjes, we zijn hier op een heel heugelijk moment in de, in de geschiedenis van Utrecht. Want de Libertarische Partij Utrecht is geboren en er staat hier iemand echt met een smaal van oor tot oor. Dat is Rick. En eiken ja. En eiken, ja? En eiken. Ja, nog meer mensen met een uh, Big Smile. Uh, vertel. Ja. Zal ik uh, een ja, ja. ik, ik denk dat het uh, dat op zich in deze tijd dat het niet meer dan logisch is, eigenlijk dat wij dat er een aantal mensen zijn uh, die voor eigen verantwoordelijkheid nemen om, uh, om iets te doen voor de samenleving. En ja, de libertarische gedachte moet proberen te verspreiden. En mensen meer uh, bewust te maken van, van de. Uh, ja, van, van de vele misvattingen die er bestaan over het heil van overheidsoptreden, en interventie, extra regels, etc. grote grote overheid. Dus uh, zodoende is het natuurlijk een mooi moment, uh, op het moment dat er een aantal mensen zijn die uh, zoiets hebben van, nou, weet je wat, we gaan gewoon beginnen, we gaan gewoon aan, wij stellen ja. onszelf kandidaat. Ja. En en jij, proberen. wie is de nummer één van de lijst van de debataardse partijen terecht? Ja. ben jij. Rick. Ja, Rick. Ja, Rick, Rick. Ja, ja. Oh, dat ben jij. Ja, dat ben ik. Ja. Oh, ja, sorry. Ja. Ja, euh, nou ja een, beetje een tijdje geleden dacht van, nou uh, moet ik nou wat meedoen met de verkiezingen? We hebben geen tijd en dat soort dingen. Maar op een gegeven moment krijg je krijgt ontzettend gevoel van urgentie. Je denkt, ja, kijk nou eens even wat er gebeurt in de gemeente Utrecht en de partijen die er nu zitten. Uh, en dan zie je aan de voordeur, dat is dan fantastisch geregeld. heb je allemaal mooie projecten die er gebeuren. Maar ze denken burgers en kiezers denken op oh, geen moment na over waar komt het geld nou eigenlijk vandaan. Ja. Ja, je betaalt er mensen alle belasting voor. Ik bedoel, denk aan de ondernemers, het OCB en de Precario. En, uh, ja, en mensen hebben ook allerlei last van, van allerlei rare regeltjes. Denk aan de hondenbelasting bijvoorbeeld. Ja, dat zijn dingen, dat, daar moet je eigenlijk zo snel mogelijk van af. We gaan nergens huis. over en uh, ja. Ja, we hebben er alleen maar last van. Ja. Ja, we zitten hier bij The uh, de, de Guardian, uh, het, het vaste stamkroep van, uh, van de LP uh, Utrecht. Ja, ja. En we hebben hier een heel mooi uitzicht op het Paleis van Versailles. Oh, ja, ja. Ja, ja, dat is uh, dat gigantische gedrocht, uh, wat ja. uh, een aantal miljoenen heeft gekost. Precies, ik, zag het, uh, ik had het laatst even uitgezocht op de, op de begroting van de, van de gemeente Utrecht. Um, als je totaal optelt van stadhuis en muziekpaleis bij elkaar, is één gebouw, hè, kom je zo rond uh, 258 miljoen euro uit. Ik Kan Lodewijk maar, de Zonnekoning nog een puntje aantrekken? Precies, denk je, was dat nou allemaal nodig? Nee, volgens mij niet. Ik vond de oude Tivoli fantastisch. En uh, al is dat deelkantoren die functioneren prima, dus uh, ja, uh, dat staat daar mooi te wezen. Maar dat kost de burgers hier gewoon, 260 miljoen. Ja, inderdaad. En hier hebben we nog iemand staan. Jouw naam is? Marts van der de Ja, ja Marts, die kennen we wel, hè? Ja, zoals eerder eerder een uh, uitzending geweest, hè? Ja, uh, ja, we zijn vandaag tegen aan het brainstormen geweest hè, over uh, wat voor activiteiten we kunnen ontplooien om het uh, libertarisme te promoten in uh, de domstad. En uh, ja. uh, nou, ik denk dat er uh, goede ideeën uit zijn gekomen, dat we goed goede productief beter zijn geweest. Ja. Dus uh, ja, ik denk uh, voor degene die dit hoort, die uh, in of rond Utrecht woont, uh, die gaat er nog een nodige van zien de komende tijd. Ja. En we uh, hier de campagne, sorry dat ik in jullie gesprek uh, moet uh, binnenvallen, jij bent de campagne-strateeg. Wat heb jij allemaal bedacht voor de LP Utrecht? Nou, meer ik heb nog niks echt bedacht. ik heb meer wat op papier gezet. Ja, okay, ja, in de een, zin uh, van een structuur. ja, vertel. En, uh, van ons uiteindelijke doel ja. en hoe wij dat doel willen gaan bereiken. Ja. en dat begint gewoon met een goede organisatie. Mm -hmm. en daarna de focus op de kiezer. Ja. en de kiezers wat wij de kiezers te bieden hebben. oké. Okay. kan je het in korte lijnen samenvatten voor de ja, de meeste luisteraars zijn de libertariërs. De... Ja, ja, misschien dat je kans hebt dat een PvdA-spion uh, te luisteren, maar uh, je hoeft niet alles te vertellen, maar in de korte lijnen. Minder wetten, uh -huh. meer vrijheden voor de burger. Ja. En aan het eind van het jaar meer geld in de zak voor de kiezer. Oké, okay, mooi. Ja, dames en heren, dan zijn we nu aangekomen bij het blokje. Waarin wij Henry Sterman van de Libertarische Partij Den Haag helemaal gaan ondervragen. Met allerlei vragen over het wel en we van de LP Den Haag. Uh, Henry, stel jezelf eerst even voor aan, uh, aan de luisteraars. Ja, ik ben Henry Sturman. Ik ben um, ja, ict web, web, uh, website- en webapplicatieontwikkelaar. En uh, ja, van oorsprong heb ik, uh, ben ik een natuurkundige ingenieur afgestudeerd in Delft. En um, ik stond in 1994 al uh, op de lijst, de landelijke Zo. lijst van de Li Libertarische Partij. Die toen, was toen net opgericht en die deed toen voor het eerst mee. En, uh, ja, goed, toen uh, hadden we niet zoveel succes, maar een heel klein team. En het heeft eigenlijk heel veel jaren een beetje een slapend bestaan gehad. En in uh, uh, 1998 hebben we toen weer meegedaan met de gemeenteraadsverkiezingen in Den Haag. En uh, nu doen we weer mee in Den Haag en in een stuk of negen andere steden in uh, mm -hmm. 2014 aan de gemeenteraadsverkiezingen. En in 2012 uh, aan de landelijke verkiezingen. En uh, ik ben lijsttrekker in uh, Den Haag. Oké. Okay. En uh, jij was ook uh, een van de eerste van uh, Vrijheid Radio, hè? Ja, dat klopt. Ik. Uh, ik ben eigenlijk Vrijheid Radio met Frank Karsten begonnen en jij zat toen in het technische team. Ja, ik ving eigenlijk Jury af en toe. Ja, jij en Jury deden dat. Dat is bijna acht à tien jaar geleden dat we dat deden bij Branding Radio in Heemstede. Ik vind het heel leuk dat jullie dat nu weer hebben opgepakt en Vrijheid Radio weer een nieuw leven hebben ingeblazen. Ik ben eigenlijk voor de luisterers, ik ben toen Libertario geworden. Ja, dat wordt ik nu ook, dus dankzij onze... Vrijheid Radio uh, hebben we jou bekeerd, begrijp, begrijp ik. En, uh, inderdaad. Dat is leuk om ja. te horen. Ja. Ik, ik hoop dat jij ook inderdaad heel veel mensen in Den Haag gaat, uh, tussen gaat bekeren. Ja. Uh, verlichten of hoe je het wil noemen. <laughs> Inspireren. <Ja>. <laughs> <Precies>. <laughs> hoe, uh, hoe gaan jullie het aanpakken? Um, nou, ten eerste laat ik zeggen dat dit voor mij uh, ook een primeur is, want dit is mijn eerste interview als lijsttrekker Den Haag. Mm -hmm. Want de campagne die is nog niet echt goed van start gegaan. Dus laten we zeggen dat hij nu van start gaat. Mm -hmm. um, maar wat we van plan zijn, ja, ik denk dat het... Ja, we hebben het nu een beetje over mensen inspireren, uh, bekeren. Ik denk dat, we, dat, mensen, dat, dat, dat de meeste mensen inmiddels wel weten dat er iets mis is. Mm -hmm. met, met het land en met de stad mm -hmm. en, en met de overheid. En, en, en ja, wij libertariërs zeggen dat het natuurlijk de crisis is van de maakbare samenleving. Dat, dat de overheid werkt niet. De overheid uh, is uh, niet de oplossing, de overheid mm -hmm. is het probleem. En, ja. en, en de oplossing voor meer vrijheid, meer welvaart is... Uh, meer, ja, meer macht naar de burger en minder, minder belastingen, minder regulering en, ja. en meer vrijheid uh, voor de burger. En ik denk dat ja. de meeste mensen dat ergens wel beseffen en, en dat wij alleen maar nodig zijn om daar echt op te hameren en, en, en, en daar reclame voor te maken. En uh, ik denk dat we wel in een tijd van een omwenteling zitten, dat daar steeds meer, um, ja, dat de Libertarische partij nu, uh, ja, dat de tijd ervoor rijp is, zeg maar, voor onze ideeën. Nou, ja, ik ben eigenlijk wel benieuwd. Uh, nu, uh, uh, ja, ik klink een beetje on, uh, oneerbiedig, maar een oude rot uh, aan de lijn hebben. <laughs> Uh, ja? Wat zijn nou eigenlijk uh, ja, in uw beleving de grootste, of wat is de grootste aantrekkingskracht van het uh, libertarisme? Je noemde al uh, inderdaad uh, ja, dat, dat, mensen, dat steeds meer mensen doorkrijgen dat er inderdaad iets mis is. Dat het niet uh, gaat zoals het hoort te gaan of zoals uh, sommige mensen hier misschien willen doen geloven dat het gaat. Maar ja. wat is dan de grootste aantrekkingskracht? Ja, ik, ik denk dat toch mensen... Um... Mensen van oorsprong wel, wel, wel een, een gevoel hebben... dat het gewoon het karakter van de mens is dat de mens vrijheid wil. Zeg maar. Niemand vindt het leuk als andere mensen voor hun beslissen. En, maar het probleem is dat mensen ook behoefte hebben aan zekerheid. En, en ik denk dat mensen daar ingetrapt zijn en de afgelopen... Ja, het, is, het is eigenlijk misschien honderd jaar geleden langzaam begonnen... maar ik denk, met de, de, de torenhoge belastingen en de verzorgingstaat... En, en het idee van de maakbare samenleving... dat is voornamelijk sinds de jaren 60, 70 is dat nogal tot uitdrukking gekomen... En, ik denk dat dat mensen verleid heeft, dat, dat, dat de overheid die beloofde zekerheid en welvaart en, en, en van alles. en ja, mensen, ja, die, die willen, Het ja, is natuurlijk ook heel gemakkelijk hè, om, om, om te denken dat je iets kan krijgen doordat de overheid het wel voor ons regelt of de overheid die zal wel belastingen heffen van de rijken om, om alles voor ons te betalen en ons te verzorgen. Nou ja, nu blijkt dat dat dus niet werkt en uh, ja, ik, ik denk dat daarom mensen nu teruggaan naar hun, hun, hun eigenlijke, uh, de kern van, van de mens en dat ze beseffen dat, uh, ja, dat we terug moeten naar vrijheid. En dat het, uh, dat het zowel economisch als, als, uh, als persoonlijk, als op alle vlakken het beste werkt. Uh, mm -hmm. dat, uh, dat, dat mensen zich het best kunnen ontplooien in de maatschappij ook. Als alle relaties tussen mensen gebaseerd zijn op vrijwilligheid. En, en ook financieel als je gewoon op de vrije markt je geld kunt besteden zoals je wil. In plaats van dat de bureaucraten ons geld voor ons uh, uh, verspillen. We zijn eigenlijk op het punt gekomen dat uh, de, de aloude uitspraak van uh, Benjamin Franklin uh, uitkomt. Hè? Als je vrijheid opoffert voor een beetje zekerheid, dan, dan verdien je geen van beide en zou je beide verliezen. Ja. Yeah. Precies, dus, dat, uh, is, uh, dat is een hele goede uitspraak inderdaad. Hoe, ja. hoe willen jullie zeg maar, de kiezer overtuigen? Heb je daar al bepaalde slogans of bepaalde uh, reclamekreten of uh, een bepaalde tactiek? Ja, wat we hebben gedaan de afgelopen tijd is werken aan een uh, ja, partijprogramma. Er is natuurlijk al een landelijk programma voor de LP. En, uh, en dat, dat blijft natuurlijk de, de, de basis van waar we heen willen. Maar uh, ja, we, we hebben gekozen om een partijprogramma te maken speciaal voor Den Haag. Mm -hmm. met waarin we heel duidelijk zeggen, we, we, we zijn libertariërs, we zijn principieel. Het einddoel is een vo volledig vrije samenleving. ...en het, het afschaffen van alle overheidsbemoeienis en alle belastingen. Mm -hmm. Maar we zijn ook realistisch. We weten dat je daar niet in één keer van het ene moment op het andere kan komen. Mm -hmm. En daarom hebben we tien speerpunten voorgesteld... ...die een stap zijn, een behoorlijke stap in die richting. Ja, dat is bijvoorbeeld... Uh, ...punt één is bijvoorbeeld geen belastinggeld naar het Spijforum. Dat is uh, zo'n zo megalomaan project in, uh, in Den Haag. Dat, uh, die hebben bijna in iedere stad zitten. Ja, dat heb je in elke stad wel. Maar dat is natuurlijk hoe, hoe politici en bureaucraten willen hun stempel op de ja. samenleving... ...drukken door... Door een gebouw neer te zetten, omdat dat, dat is het enige wat, wat, wat blijft staan natuurlijk. En, en dat is al sinds eeuwen zo, dat is al sinds de Romeinse tijd en, en, en sinds er uh, overheid is dat dictators en, en bestuurders hebben altijd paleizen of, of grote gebouwen willen neerzetten. En dat is nog steeds zo. En ja, wij zeggen natuurlijk, als er belang is aan een cultuurpaleis, ja, dan wordt het wel gefinancierd door mensen op vrijwillige basis. Ik bedoel, ja. er zijn genoeg bioscopen en allerlei andere dingen wat, wat nooit door de overheid gefinancierd is. Om... Ja. Dat staat ook in ons, uh, in ons programma. Van, uh, wij, wij vinden dat uh, de gemeente Den Haag dat absoluut moet faciliteren. Dat cultuurpaleis als dat op vrijwillige basis gefinancierd moet uh, kan worden. Ja. En, uh, maar daar mag geen 1 geen cent belastinggeld van een uh, Haagse burger heen gaan. Die, die hebben het al zwaar genoeg. Precies. En, en, en dat, uh, Het is niet de bedoeling dat, dat elitaire mensen een beetje cultuur gaan, uh, gaan maken... Ja. Hoe, uh, over de ruggen van de minima heen. Hoe kunnen de, de ondernemers bij jullie terecht? Uh, hebben jullie daar ook al een beetje op gericht? Op de, de arme kleine uh, ondernemers die, die het zwaar hebben met al die regeldruk? Ik denk dat dat ook uniek is aan, aan de Libertarische Partij. Dat zij. Uh, er voor iedereen zijn. En, mm -hmm. en iedereen vaart, vaart wel door, door meer vrijheid en minder overheid. Mm -hmm. En dat geldt voor de armen en de rijken. En, en, en die kunnen er allebei flink op vooruit gaan. Als er wat minder regulering is en, en, en minder belastingen, dan, dan kunnen we allemaal welvarender worden. En, en de werklozen, die, die hebben meer kans op een baan als er een vrije economie is. Uh, en, en punt, uh, met name punt, uh, ik zit even zelf te kijken, de, de, punt, punt 7 is eigenlijk, uh, speerpunt 7 gaat over werkloosheid... Uh, we, we willen meer werkgelegenheid en een, uh, een vrije economie... Door, uh, door Van Den Haag een vrije handelszone als het ware te maken. Dus het mm, ja, ja. reguleren en verlagen van belastingen. Het, uh, het, het, het, het vermakkelijken van het uh, je kunnen vestigen... of het liefst zelfs het afschaffen van vestigingsvergunningen. Uh, het, het, uh, het afschaffen van bestemmingsplannen. Uh, zorgen dat iedereen overal een bedrijf mag, mag oprichten... zonder dat je daar toestemming voor nodig hebt. Ja. En, natuurlijk wel blijft het zo dat je... Je mag een andere vrijheid niet aantasten. Dus het is ook niet de bedoeling dat men een, een fabriek in het midden van de stad gaat nee. bouwen met geluidsoverlast. Dan zouden ja. rechter kunnen ingrijpen. Maar buiten dat je anderen geen overlast mag bezorgen, moet je gewoon vrij kunnen ondernemen. Den Haag is toch wel ook wel de stad waar zeg maar, ja, de, de landelijke overheid zich gevestigd heeft. Dus Geeft dat ook niet enige frictie, denk je? Uh, ja. Ik denk dat dat juist, uh, ju juist wel positief is. Ik denk dat ja, wij, wij willen gewoon een, een, een vrij en sociaal uh, Den Haag. Een vrij ja. sociaal en welvarend Den Haag. En, uh, ja. en Den Haag, de stad Den Haag. De gemeente Den Haag heeft, heeft juist een voorbeeldfunctie. Ja. Juist omdat wij ook regeringszetel zijn. regeringsstad. En, uh, en daarom zou het heel mooi zijn als, als Den Haag, de gemeente Den Haag het voortouw kan, kan nemen. En als wij kunnen laten zien dat als we de gemeentelijke belastingen verlagen of afschaffen. Uh, meer vrijheid, meer vrij, uh, een vrije economie. En we kunnen laten zien dat er dan in Den Haag meer, uh, meer welvaart komt. Dat de stad leefbaarder wordt. Uh, minder werkloosheid. Dan kan dat hopelijk een voorbeeldfunctie zijn voor het hele land. En, en gaan alle andere gemeentes en, en hopelijk landelijk gaan ze ook steeds meer die kant op richting minder overheid en meer vrijheid. Heeft Den Haag de afgelopen jaren veel schuld opgebouwd? Of valt dat nog wel wat mee? Ik, ik, ik weet niet precies hoe, uh, hoe, groot, hoe groot de schuld is of het financieringsrekord. Um, ik, ik ben mezelf ook nog aan het inwerken. Het is natuurlijk wel, wel goed als ik als lijsttrekker daar wat, wat meer van weet... Van, van het precieze budget en de, en de stand. Ik, ik weet wel dat Den Haag, net als de, de meeste gemeentes... Uh, ja, ja, meestal niet een goed van budget heeft. Dus ik, ik neem aan dat er net, net als landelijk ook behoorlijke schulden zijn... en een financieringsrekord. En uh, ja, dat is ook iets waar wij... Uh, wat, wat, wat, wij verkeer, wat wij absoluut verkeerd vinden om, om te leven op kosten van, van de toekomst. Op kosten van onze kinderen. Het is, het is behoorlijk schandalig, ook landelijk gezien, maar ook op gemeenteniveau. Dat politici in naam van burgers geld uitgeven. Ja, via belasting is al erg genoeg. Maar als het ook nog moet worden terugbetaald via belastingen van onze kinderen en kleinkinderen. Dat is, dat is helemaal schandalig. Dus ja. wij zijn wat dat betreft wel voor een kloppend budget. De, de, de, de overheid moet net als een gewone burger moet die binnen zijn budget leven. En dat betekent flink schrap in de kosten. En, uh, en, en daar is meer dan genoeg ruimte voor. Dus we kunnen flink de gemeentelijke belastingen verlagen. En door flink kosten te schrappen. en, en, en onnodige dingen, functies van de gemeente te schrappen. kunnen we toch zorgen voor een kloppend budget. Ja, en die schuld. stel dat die nu heel hoog is. Um, gaan jullie die schuld aflossen. voordat uh, de belastingen kunnen worden afgeschaft? Of gaan jullie uh, net zoals Detroit. Uh, gewoon proberen om Den Haag. Uh, Niet hard. Dat, dat, dat de schulden moeten wegboeken? Het faillissement? Ja, daar hebben we op, de, op dit moment. Uh, ja, nog niet een specifiek plan voor, zeg maar. Dus ik, ik weet niet, ik kan me voorstellen dat binnen de Libertarische partij de meningen wellicht verdeeld zijn. Dus ik kan niet spreken voor de Libertarische partij op zich op dit moment... Kijk, ja, ik denk dat er, dat er natuurlijk voor, voor beide natuurlijk iets, iets te zeggen is. Enerzijds kun je zeggen, ja, je, je moet geen geld lenen aan, aan een slechte, slechte betaler, aan, aan een slechte partij. Als ik aan een privépersoon geld uitleen, dan kan ik ook niet oprekenen. Ah, maar realistisch gezien, ik bedoel, ik neem aan dat als, als jullie meedoen aan de verkiezingen dat het uh, hoogst haalbare uh, überhaupt één zetel is, dan, uh, ja. dan, dan is er ja. nog geen sprake van dat we nu al gaan hebben over hoe we Den Haagse schulden gaat aflossen, denk ik. Hè? Nou, kijk niet in de zin dat wij daar nou wat over te zeggen hebben, uh, ja. direct. Uh, maar het is natuurlijk wel belangrijk om een standpunt over diverse dingen te hebben. Vandaar dat we een tijdprogramma hebben, omdat we toch wel mensen willen weten waar we voor staan. En ook al, ook al krijgen we maar één zetel nu. Het is toch het begin van hopelijk een, een, een groei. Waarbij we over vier jaar misschien wel tien zetels krijgen. En, ja. en, en over acht jaar wellicht de meerderheid binnen de raad. Dat is, ja, ik kan de toekomst niet voorspellen. Maar, en bovendien zelfs dan heb je maar één zetel in de raad. We kunnen toch onze mening uiten dan met die ene zetel. Dus op zich is het, is het best goed om daar een standpunt over te hebben. En, en, maar goed, dat is dan aan de ene kant het verhaal, van het verhaal van mensen die... Je kunt enerzijds zeggen als je geld leent aan iemand... is het je eigen risico als je het niet kan terugbetalen. Anderzijds kun je zeggen ja... Hè, de, de, de, Mensen moeten daar toch wel op kunnen rekenen. Die, die hebben erop gerekend dat de overheid schulden terugbetaalt. Dus dat, ja, dat, dat ik, daar hebben we nog niet een specifiek standpunt over, op dit moment in ieder geval. Ja, ja we hadden het net uh, al even over uh, inderdaad zulke uh, voorspellingen zoals we zo vaak uh, op Vrijheid Radio uh, bespreken. En dan hebben we het bijvoorbeeld over ja. natuurlijk het Cultuurpaleis uh, in Den Haag. Die is al een keer gekomen, ja. En... Ja. Ja. <laughs> ja, precies. En uh, ja, dan over uh, inderdaad Vrijhandelszone of Vrijhandelsstad uh, Den Haag. Is, zijn dat de thema's die leven onder de Haagse bevolking? Nou, dat, uh, dat spui uh, cultuurpaleis uh, zeker. En, en, en zo, zo vaak uh, ja, de, de, lopen die kosten alsmaar op. Ik geloof dat de eerste schatting iets van 128 miljoen was. En nu is de laatste schatting dat het waarschijnlijk bijna dubbele zal zijn. 243 <laughs> miljoen euro. En de, de, dus reken maar uit. Dat is toch, toch, uh, toch al snel zo'n uh, zo 500 euro. Meer dan 500 euro per inwoner van Den Haag. De, de, ja. Dus die daar die even iets moet subsidiëren. Terwijl de meeste Hagenaren er geen behoefte aan hebben. Dus dat, dat leeft zeker. Um, ja, een, een, een vrij, uh, vrij ondernemerschap. Vrije vrij economie. Dat... Ja, dat levert onder gewone burgers wat minder. Maar ik denk dat, dat we daar een, een rol hebben als Libertarische Partij. Om te zeggen dat het in iens, iedereen's belang is. Dat er een vrije economie is. En dat er een, een, een sfeer is waarin ondernemers vrij kunnen ondernemen. Omdat, omdat dat voor iedereen in de stad uh, de welvaart verhoogt. Als er een vrije economie is. Dat is een soort werkgelegenheidszorg. Ja. En zijn er op uh, sociaal-cultureel gebied nog, uh, nog issues die echt leven in de stad? Uh, je hebt natuurlijk in Amsterdam. Uh, is, is nu veel te doen over de uh, coffeeshops en, uh, en dat soort dingen. Uh, ja. Nou, uh, Eén uh, van onze punten is, uh, is, is, is een veilig Den Haag. Dat is één van onze speerpunten. En uh, ja, waar, waarin we zeggen dat, uh, ja, dat, dat de overheidspolitie, net als heel veel dingen van de overheid, niet al te best werkt. Uh, als, je, als er wordt ingebroken, dan in uh, de politie moet je maar afwachten of ze langskomen. En zelfs al doen ze dat. De kans dat ze het oplossen uh, is klein. En, en al, ook al vinden ze de daders, de, de kans dat je je spullen terugkrijgt is, uh, is klein. En dus wij willen natuurlijk meer toe naar het leggen van de, van de verantwoordelijkheid voor de veiligheid bij, bij uh, buurtbewoners. Dus uh, ja, we willen bijvoorbeeld uh, uh, meer bevoegdheden voor private beveiliging. En door het verlagen van de belastingen zullen burgers ook meer, uh, uh, meer in staat zijn om, om eventueel zelf of via een vereniging van eigenaren in de eigen buurt uh, voor, voor beveiliging van hun eigen wijk te zorgen. Want je, ja, de, de, de politie die, uh, ja, die is over de hele stad en, en je ziet ze eigenlijk niet... Uh, ja, je ziet ze eigenlijk nauwelijks op straat om nou echt buurten veilig te houden, dus dat, mm -hmm. dat doen ze toch al niet. Dus blijkbaar moeten de burgers daar zelf voor zorgen en dat, uh, dat zou ook beter zijn, denken wij. Dat burgers kunnen veel beter zelf voor hun dingen zorgen. Die weten veel beter wat er bij hun buurt belangrijk is en wat er speelt. En die kunnen, die kunnen middelen voor veiligheid veel effectiever uitgeven dan, uh, dan de gemeente. En een tweede punt is inderdaad dat wij, uh, wij zijn voor het uh, ja, decriminaliseren van, uh, van, uh, van drugshandel, zowel van softdrugs als uh, van harddrugs. En uh, ja, wij denken dat er dan ook uh, de politie die er is, dat hij dan veel meer tijd vrij krijgt om, uh, ja, om zich te, te richten op echte criminele, mensen die echt gewelddadige dingen doen. En uh, daarom denken we dat, uh, dat je het beste net als, uh, ja, net als softdrugs, ook harddrugs kunt, uh, kunt gedogen of legaliseren. En uh, met nadruk zeg ik daar wel bij dat wij daarmee uiteraard niet zeggen dat het gebruik van drugs goed is. Uh, sterker nog, wij, wij steunen zeker alle initiatieven om uh, jongeren goed voor te lichten over de gevaren van alcoholwiet en uh, partydrugs. En wat betreft dat, dat eerste punt, uh, Jurgen uh, noemde net al Detroit. Um, voor de mensen die luisteren, die misschien uh, hun twijfels hebben bij een uh, ja, zeg maar privaat beveiligingsbedrijf of zo. Toen even op YouTube in Threat Management Center. En dat zit in Detroit. En uh, daar, uh, ja, ik geloof dat we het in de, in de uitzending er al een tijdje geleden over gehad hebben. Maar uh, dat is een heel goed voorbeeld van hoe inderdaad een uh, privaat bedrijf dat heel goed uh, kan regelen. En er zijn echt uh, hele goede resultaten uh, uitgekomen. En mensen zijn er heel blij mee. Want het was op een gegeven moment... Uh, ja, als, je, als je 911 belde in uh, Detroit, dan kon het soms een uur duren voordat de politie was. Ja. En, uh, dus het is uh, weliswaar uit nood geboren. Maar uh, ja, het heeft echt hele goede resultaten. Dus uh, voor de sceptici uh, onder ons zou ik zeggen, uh, tik hem even in op YouTube. Oké, okay, dat vind uh, ik heel interessant. Nee, Goed, joh. wat, is, uh, wat zijn jullie verwachtingen voor, uh, als het gaat om zetels, stemmen en zo? Ja, we, we hebben niet echt een, een, een, een verwachting. Uh, we, we hebben wel het idee van, we zijn al, uh, we zijn al blij met, uh, met één zetel. Uh, al, al weten we dat, we, we hebben tot nu toe nog nooit een zetel uh, gehad in een... Uh, ...het landelijk gezien... ...en ook de vorige keer bij de gemeenteraadsverkiezingen in Den Haag... ...hebben we ook geen zetel gehaald. Dus wat dat betreft is dat ook niet zeker... ...maar um, hoe dan ook... Um, ...of we nou nul zetels krijgen of één of, of, of een paar... Wat, ...dat is allemaal mogelijk. Mm -hmm. Ik denk dat het heel belangrijk is dat wij nu... Uh, ja, ...bekendheid krijgen, dat we ons mm. idee uitdragen... En, uh, ...en ja... ...ik denk dat dit het begin is... ...van een van groei van de Libertarische Partij... Omdat ik denk dat ja. de tijd er rijp voor is. Is er nog iets wat jij uh, nog aan de uitzending wilt toevoegen... ...voor we afsluiten... Nou, misschien is het nog uh, leuk om nog één uh, van onze speerpunten te noemen. Bijvoorbeeld, uh, baas en eigen buurt. En mm -hmm. uh, hadden we het net al een beetje over. Uh, ja, wij, wij, wij willen dat, dat buurteigenaren of straateigenaren de mogelijkheid krijgen om uh, via een VVE, een vereniging van eigenaar, het beheer van hun eigen buurt of straat over te nemen. Ja, dat is goed. En, uh, en uh, ja, dat, bijvoorbeeld aan de laan van Meerdervoort zijn, zijn heel veel bewoners, de meeste bewoners, die vinden het vreselijk dat de gemeente een plan heeft om, om, om alle, heel veel mooie bomen langs de weg te kappen. Om uh -huh. ruimte te maken voor parkeerplaatsen. Binnen van, van, je moet toch op zijn minst als, als buurteigenaar, als straateigenaar daar zelf over kunnen beslissen. Dat ja. dingen. En, en wij willen dat, uh, dat mensen bijvoorbeeld die aan de Naam van Meervoort wonen, dat die zelf kunnen beslissen of ze die bomen al dan niet willen opofferen voor uh, parkeerplaatsen. Ik denk dat als je gaat kernvesten, dat jullie zeker daar langs gaan, uh, gaan met, ja, uh, met de Ja, zeker. Dat is onze, onze ideeën. Dus wat dat betreft is er echt heel veel onvrede in Den Haag op allerlei plekken. Waar wij, denk ik, zeker een, een goed verhaal kunnen houden. Ik denk dat het een heel duidelijk uh, verhaal is, uh, momenteel. Ja. En uh, ja, om dat, uh, het dat zo mooi geformuleerd te krijgen, dat, uh, ja, dat vind ik mooi. Oké, okay, nou dat is fijn om te horen. Hartelijk bedankt. Ja. Ja, dankjewel, uh, Henry, en, uh, voor, voor je bijdrage. En Ik wens jullie in ieder geval uh, veel succes. En, uh, ja, ik denk wel dat jullie een zetel gaan krijgen, hoor. Dat, uh, ja. dat zou heel fijn zijn. Fijn dat je zo optimistisch bent. En bedankt voor de uitnodiging van jullie uh, uitzending. Uh, Oké, okay, dankjewel. Hey, ja, dames en heren, dan zijn we nu aangekomen bij de agenda. En uh, de eerste dinsdag van de maand is er altijd een bijeenkomst op uh, landgoed Marlott. Ja, dat lot. En dan is er meestal een interessante lezing. En dat is uh, ja, een, een soort landelijke bijeenkomst, maar van de regio Zuid-Holland zeg maar. Maar toevallig ook in Den Haag, in het kantoor van het Haagse Juristen landgoed Marlot. En dat is meestal, uh, begint dat om acht uur aan half negen. En uh, ja, hou de website in de gaten, libertarischpartij.nl. Daar staat altijd van tevoren aangekondigd welke interessante lezing er weer is de volgende de eerste deze. En dan hebben we in Leeuwarden ook een borrel. En dat is. 8 januari. 8 januari, jongens, dat wordt één groot feest. Ja, dat wordt een politieke nieuwjaarsborrel. Zo. Vanaf uh, 20 uur in de rus. Ja, dan kun je uh, voor het eerst in Leeuwarden op een Libertarische manier laten vollopen. Zo, hoe, hoe gaat het dan? Nou, je kunt gewoon de vrijheid nemen. Hè? Je mag zelf weten hoeveel dat je drinkt. Okay. Ja, wat de autoriteiten daarna met je doen, dat is je eigen zaak. Dat is onze verantwoordelijkheid. Uh, okay. En gaan we nu naar uh, 17 januari, want wat is er op 17 januari, Henry? Vanaf 8 uur is er een uh, borrel van de Libertarische Partij Den Haag. Dat is uh -huh. vrijdag 17 januari om 8 uur. En dat zal ergens in het centrum van Den Haag zijn. Oh, je mag de, vast, we we zijn waarschijnlijk in een café, maar de, de, de plek is nog niet bekend. Maar hou onze website in de gaten, libertarischepartij.nl. Kijk, dan klik dan op Den Haag en dan, dan zal dat binnenkort worden aangekondigd. Of kijk op de Facebookpagina van de Bedrijfspartij Den Haag. En dan gaan we nu uh, nog naar uh, de derde dinsdag van de maand. Dan gebeurt er in Amsterdam het een en het ander. Dus is namelijk in de bekeerde zuster. Daar wordt. Uh... Ja, de Amsterdamse borrel gehouden. En dan hebben we natuurlijk uh, de laatste woensdag van de maand in Utrecht ook nog een borrel. Ja, dat klopt. De laatste woensdag van januari valt op de 29e. En dan is uh, iedereen zoals gebruikelijk weer van harte welkom. Vanaf uh, een uur of acht, half negen in Café The Guardian. En dat is, uh, nou, ik zou zeggen, een steenworp afstand van het station. Maar het is zelfs nog minder dan dat. Ja. Dus uh, ja, het is een ideale locatie, ook als je niet in Utrecht woont. Het is uh, hartstikke gezellig, het personeel is vriendelijk. De opkomst is altijd goed. Dus ik zou zeggen: wat let je? Dankjewel. En uh, zal ik het hierbij laten. Ik dank je allemaal hartelijk voor het luisteren naar Vrijheid Radio. En ik uh, wens je allemaal nog een hele fijne week.